Ja, nou, laten we meteen met de deur in huis vallen. Goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, nou, laten we beginnen met de, met de bitcoins, want die uh, zijn weer naar uh, gigantische hoogtes gestegen. Tegen de duizend euro aan op dit moment. 994 eurotjes om precies te zijn. En het is vandaag uh, woensdag nu opnemen, dus... Uh, het kan uh, in het weekend zo weer iets anders zijn. <laughs> maar er zit uh, wel een stijgende lijn in. Dat dat dan weer wel. Goed, het goud. Ja, uh, gaat het ook omhoog gaan. Uh, 1239. Uh, de olie? De olie is 52,99. Bijna 53 dollar per wat. Uh, Stekel? Uh, iets gedaald, ja. De Maruane-index is uh, lichtjes gedaald. Uh, 149.1 uh, ja. Fertility-index. Nou ja, zoals je dus uh, ja, misschien weet hè, werken we met uh, cijfers. Het aantal uh, liters uh, verschoten zaad per uh, geboren kind. En uh, nou ja, die worden dan altijd uh, aangeleverd. en uh, Meestal zijn die cijfers ontzettend betrouwbaar. Uh, maar ja, nu is uh, de verkiezingsstrijd uh, losgebarsten. Hè? En dan, uh, ja, dan moet je altijd maar even weer uh, de cijfers interpreteren, zeg maar. En, uh, nou ja, en dan laten we het altijd um, ja, doorberekenen door het uh, centrale planbureau. Nou ja, daar komt er dan weer een nieuw getal uit. En uh, die hebben we nu. En uh, dat ziet er dan weer uh, fantastisch uit. Nou ja, we merken dan wel uh, hè, dat uh, Lodewijk uh, Ascher uh, de uitspraak heeft gedaan dat er meer geld uh, naar uh, de bijstand moet. En dat, uh, zulke uitspraken hebben dan ook altijd weer een enorme invloed uh, op uh, de fertility index Ja, op de een of andere manier. Um, ja, je zou toch denken dat uh, mensen uh, niet naar politici uh, luisteren. Maar, uh, ach ja, weet je, mensen uh, ja, schijnen dan te horen wat ze willen horen of zo. Iets waar het ten lijsttrekkersdebat niet zo gauw over zullen hebben is de, de staatsschuld. Die staat op dit moment op 469,7 miljard in het rood. Ja, de staatsschuld stijgt met 30 miljoen per dag. Ja. Respect. Het <lacht> is mij nog niet gelukt, ja. zoveel schuld. Nee. Nee, nee. Schuld is wel vaak. Mogen we ook niet. Wij hebben stilgen, jongens. Kom op. <lacht> Nee goed, dan gaan we nu even naar het nieuws toe. We hebben nieuws over Trump, wat heeft hij allemaal zijn derde week uitgespookt. En we hebben ook nog nieuws over een andere president van Amerika, uh, Bill Clinton, want die is uh, gespot in het Amsterdam. Ja, goed. dat is, uh, dat vraag uh, ik me af, dat groot nieuws is, maar oké. Okay. <laughs> nee goed, we hebben ook nog wat EU-nieuws. Uh, ja, een eu eet die moet het allemaal gaan, uh, gaan redden. Hè? Die, die, dat moet het hele soortje bij elkaar gaan houden. Nou, daar gaan ze het zo meteen nog over hebben. We hebben nog wat andere EU-berichten. Want uh, ja, de heersers willen ons bespieden, maar wil de heersers zelf wel bespied worden. Daar gaan we het ook over hebben. Uiteraard nog wat nieuws over de Belastingdienst en ja, nog veel meer. Maar laten we even beginnen met die oude sniele mompelende man die in de binnenstad van uh, Amsterdam is aangetroffen. Uh, dat is, uh, ja, Bill Clinton is gespot hè jongens. Het wordt nog bijgezegd voor de lezer Clinton, Clinton, oud-president van de Verenigde Staten. <laughs> was op pad in een Nederlandse oh, oost? Dat je, dat je even denkt, oh ja, voor mensen die dat uh, niet door... Ja, het belangrijkste was eigenlijk dat die uh, ja, het zijn natuurlijk een aantal slaven die gelijk met hem op een selfie weer... En dan ook te horen, het een van de Roemeen is dit. Dat Bill Clinton heel erg blij was met zijn bezoek aan Roemenië. Dat is natuurlijk ook altijd standaard. Die presidenten die, uh, die zeggen dat altijd tegen elk land, zeggen, bij elk land zeggen ze van, uh, ja, dit is echt het echt geldigste land ter wereld. Uh. Ja, dat is een mensen, uh, nee. mensen die bij ook optreden zeggen van, nou, nou dit is zo'n goed publiek. Ja, ik ben heel blij goed. dat ik in uh, Amsterdam ja. ben. Heer Hurenwaarschau. Ja, ja. De ja. ja. De hoofdpunt van het jaar. Ja. ja. ja de laatste keer je dat bij de No hebben op een rijtje gezet dat Obama die gaat bij al die landen langs en hij zegt ook precies hetzelfde. Ja, in Denemarken en uh, Nederland. Uh, Denemarken is a very uh, the most loyal ally and uh, punches above its weight. <laughs> dat zegt hij dan altijd. Ja. En hij is het tien achter elkaar of zo, bij elk ja, land waar hij komt. Ja, dat is steeds dezelfde zin gebruikt. Ja. <laughs> maar, maar hij was hier een heleboel. Maar... Als ik dit lees, wat ik hier met, met deze informatie? <laughs> Helemaal ah, niks. <laughs> <Nee>. <laughs> hij was hier voor een reden, hij was hier niet zomaar. <laughs> De Clinton Foundation. Ja, maar raaien. Dus die, die zitten natuurlijk die weer groot grote band met dat, uh, dat uh, wat is het, Ski er weer? Van de Nederlandse loterij? Yeah, yeah, yeah. Ja, de postcode loterij inderdaad. Ja. En, uh, ja, er allerlei van die dubieuze clubjes. <laughs> ja, <laughs> de Soros Foundation is waarschijnlijk spec. spekker. Ik <laughs> wil hem nog Ja, ik wil 8 miljoen euro. Zij deel van de postcode mensen. Ja. Ah, nog meer trouwens. Niet, niet van de loterij, maar gewoon van de, van van de, de regering. Die hebben toch vorig jaar toch ook een miljoen overgemaakt. Zonder... Uh, ja, en een paar politici over te mopperen. <laughs> ja, ook nog. Ja, politici ja. overgemaakt naar uh, de campagne, <laughs> campagne team. <laughs> ja, ja. ja, Het schijnt dat al die donaties aan die Clinton Foundation... tot een opgerupt einde kwamen naar de vliezingstanslag. je dus kon natuurlijk niet achterblijven bij Qatar en Saudi-Arabië... en voor zijn <laughs> ja. moreel hoogstaande landen. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik heb even opgezocht. Australië, Noorwegen en Saudi-Arabië... gaven ieder tussen de 10 en 25 miljoen dollar... aan de Clinton Foundation... En ...navochten Nederland en Kuwait met ieder 5 tot 10 miljoen... ...en volgens Qatar, Brunei en de Verenigde Arabische Emiraten... ...met nog eens 1 tot 5 miljoen aan de giften per land. Maar ja, ze hebben ook nog van de van die schemes van... Uh, ...dan mag je op de foto met... Uh, als Staatshoofd, op de foto met, uh, met Clinton... ...en dan, uh, dat kost dan 65.000 euro of zo. Ik nooit hoort van Photoshop. Maar volgens mij door Clinton wel. Uh. <laughs> uh, uh, uh. <laughs> Ja, Kijk die, die mensen in dat restaurant, Thomas aan de Begijnensteeg, die staan gewoon gratis op uh, de uh, foto met Bill. Hoor. Ja, een ja, goede reclame. Dan is dat vermaakt, dan is dat niet zomaar een gift, maar het is dan, uh, je betaalt dan voor een dienst zeg ja, uh, ja. waarom, waarom ze dat zo doen weet ik ook niet, maar het uh, gaat eigenlijk even naar hem ja. toe moeten, weet je wel. Ja, voor ja, een speech van de paard Ja, net zoals de uh, ja, kosten voor de speech. Ja, dat is meer betalen voor al verlenen of nog te verlenen diensten vaak, die speeches. Ja. Ja. Ja, de speech fee is ook enorm laag gegaan. Ik zag zo'n cartoon. Sorry, oh, sorry, Bill en Hillary staan met zo'n spandoek. Nu, speech is halve prijs. In <laughs> nee, niemand. Dat nee, is toch gek. Zo, als ze politieke macht meer hebben, of niet meer wel wat, maar dan zijn uh, de mensen niet meer in die speeches. Zeg ik, zo, dat ja. Ja, het is heel gek gesteld. Niet meer in die liefdadigheid die ze doen. Maar uh, iets ja, minder liefdadig voor. Ja, je zou denken dat ze daar eens meer tijd voor hebben en dat ze daar meer mee bezig gaan. Maar, maar nee, het tegendeel is zwaar. En het hedge fund van de schoonzoon van uh, de kinderen dat is ook opeens al gesloten weer. Oh, die, oh, ja. die, die man van Chelsea die had een hedge fund en dat ook dicht. Ja, het zou allemaal puur toe wel zijn. Een uh, ja. hedge fund dat had enkele enorme verliezen gemaakt op de Griekse portefeuille, ja, geloof <laughs> <Ja, precies. laughs> Misschien. krijgen ze gegarandeerd terug. Ja, Merry. Jan Keesiaar. Het is altijd een Jan Keesiaar, maar als je het toch gegarandeerd terugkrijgt, dan, dan is het een hele enige ja, rente. Ja. maar Ik, ja, ik had zo'n website gezien. ...en dan kon je ook er geld in leggen en dan kreeg je het ook een garander zeg maar. in ja. terug... ...maar goed, dan gaan we even naar de Nederlandse Automobilier... ...die is, uh... de die is in de prijzige op... ...kampioen is die... ...ja, ja kampioen, uh, belastingen... Ja. Ja, ...ja, we zijn kampioen ergens in hè... ...maar klein geld ik al zei... <laughs> ...ja... Uh... ...zijn jullie ook zo trots? <laughs> ...de grootste... ...de grootste, grootste melkkoe van... Ja, van Europa. Gemiddeld in Europa is het 20%, is men 20% kwijt uh, uh, van de autokosten aan de fiscus. En in Nederland is dat 28%. Tadaa. Ja, en het zijn waarschijnlijk de poets niet. Zijn nog... Dat zijn denk ik nog niet eens alle belastingen. Dat denk ik ook niet. zie hm. nee, je alleen ook kijkt naar de benzine. Hm. Dan praat je gewoon hm. over BPM en wegenbelastingen en zo. Maar inderdaad, benzine zit er denk ik niet bij. En de boetes zijn ook veel hoger dan het buitenland. Hè. Ja. ja. En, uh, en dat is natuurlijk nog BTW en uh, verplichte verzekering. Ja. Wat ook een kapbelasting is. En in de file staan voor. Uh, overheidswegen, dat is eigenlijk een soort belasting van je tijd. Ja, belasting, natuurlijk. Ja, dat, de, als je kijkt naar hoeveel de automobilist kwijt is om de auto te rijden, hoeveel daar naar de schatkist gaat, om het even zo te zeggen. En hoeveel er wordt uitgegeven aan wegen en auto's en dergelijke, is ook compleet uitverhouding, volgens mij. Ik dacht ik al, dat het iets van 1 op 4 was een paar jaar geleden, volgens mij. Ook. Ja, ik heb dat als 1 op 8 gehoord, ja. Dat een achter van de kosten echt naar de wegen gaat. Ja, ja, maar, ja maar ook nog een achtste aan verkeersrempels, dat soort dingen. Dus dat wordt dan meegedaald. Tot oh, wel ja. weer de niet echt maar. Okay. Ja, we hebben in een oude uitzending van pride Radio al een een gasten, Die had me uitgerekend, maar het ging over een tijdje terug alweer. hoor. Waar dat geld naartoe ging en die kwam uiteindelijk uh, uh, slechts een kwart wordt uit het weg door de wegen gebruikt. Dat 2,2 miljard euro staat hier. Is maar voor mij de helft daarvan is weer aan verkeersbelemmerende maatregelen. Zoals die drempels en uh, ja. Ja, ja die ja, plusbaan. Van, uh, <laughs> Ja. Ja. ja er staat er ook wat er, en wat er ook nog eens speelt We hebben, dat staat bij mijn mijn werk staat er zit een bovach uh, kantoor zit er vlakbij en je hebt dan een aantal koeien in de hun tuin staan van het kantoor en ik vroeg me altijd af wat, wat doen die koeien daar nou maar dat was dan om te protesteren tegen dat de automobilist melkkoe is en daarom hebben ze koeien in de tuin gezet maar zij zijn natuurlijk net zo goed een lobbyorganisatie van die garagehouders. Die zeggen van, ja, na nou drie jaar moet je uh, ons jaar te brakken halen. Met, ja. Uh, ja, en in plaats ook weer een push met elkaar. En dan ja, is wat meer met auto. Ja... Knipperlicht is niet oranje genoeg. Dus het is te, te, te wit. Ze dus moesten een lampje vervangen worden omdat het, ja, de oranje kleurstof was dan te verbleek zodat die wit knippert in plaats van oranje. Nou ja, ja dan dat wordt niet goed gekeurd Dit nee. is een verkapte manier om eh, nationalisme op te leggen. Ja. Oh, je was te volgen. Ja, ja. ja. knippert. Ik weet, je weet je wel waar je vindt. dat ja, ze soort hydrop moeten brengen. je boven! Ja, die, die graaghouder die, die keek ook oh, heel wel heel erg onschuldig bij. Het Ik kon er echt zo uit van ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is vervelend. Maar je vertelde ook over niemand die dan, uh, uh, die wat oneens met dat zijn achtergordel, het, uh, het klein krasje eeuw of zo, een scheurtje zat er in de houder. En die, ja, moet die vervangen worden. Maar hij zegt, ja, ik heb nooit, er zit nooit iemand mij achter. Dus, uh, ja. en die ging er, ja. hij, zei, hij zei, nou, ik ga het uh, laten voorkomen. En toen ging die, de, uh, de keurmeester die kwam toen, uh, moest toen langskomen om uh, <lacht> recht te spreken. <lacht> En zit de garage Ja, maar denk je dat de keurspreker -meester, meester doet? Ja, die, die, die zegt natuurlijk dat het vervangen moet worden. <laughs> Inderdaad. Ja, die... ja. Het heeft ook helemaal geen zin om, geen zin om een overheidspersoon bij zo'n overheidsdispuut te halen. Die zegt natuurlijk altijd, wij van NCE heen. Ja, ja. ja. dat NCE Er is iets mis <laughs> met onze regels. Uh, ik vind het altijd wel zo'n raar systeem bij die anpk Dat je dus uh, een organisatie hebt die gaat eerst beoordelen of er iets moet gebeuren. Of te, en vervolgens als er iets moet gebeuren versturen zij er aan. En in ja. een aantal andere landen is het zo dat je ergens uh, zo'n check laat doen. En als er dan iets moet gebeuren, dan ga je naar een garage of naar een andere garage die de daadwerkelijke... Uh... Uh, noodzakelijke werkzaamheden uitvoert. Ja. Dat je dat bij dezelfde organisatie doet, dat vind ik uh, ja, erg fijn. Ja, ook dat is niet helemaal veilig natuurlijk. Die twee kunnen heel makkelijk. Ja, de neiging is heel erg onder één goedje te gaan spelen. Als jij nou extra veel mankenetten ziet, dan, uh, ja, dan krijg je een mooi kerstpakket elke, uh, elk jaar. Ja, maar als je natuurlijk niet weet, uh, als je als, als garage niet weet waar de reparatie gaat plaatsvinden, dan ga je gewoon ergens met de auto heen. Zeg, ja, Kijk maar of er iets moet gebeuren. Krijg je een lijstje mee en dan ga je daarmee naar een uh, garage om te, te laten repareren. Uh, dat ja, is, dan toch, dan dat moet Zo moet het ook zijn, ja. Hm. ja. Ja, in ieder geval, dat zijn natuurlijk ook allemaal, dit zijn ook allemaal verkante belastingen. Dat je een lampje moet laten vervangen om het, uh, het eigenlijk meer geld aan onderhoud uit te geven dan je normaal zou doen. Ja. Ja, maar nog niet en hebben en over de kosten die gemaakt worden om die, voor die auto, om die auto te produceren die eigenlijk niet nodig zijn. Ja. Bij de emissies en dergelijke. Maar ja, die garageorganisatie, die, die, die is eigenlijk, die BOVAG, is eigenlijk hypocriet met hun melkkoeien in de tuin zetten. Want ze zijn zelf ook aan het melken via de overheid. Op een andere manier, maar eigenlijk gewoon hetzelfde. Wel die automobilisten aan het leegdenken. Ja, goed, winkelnering. Nee, goed joh, van vier vierwielen, gaan we even naar Wiebes toe. Ja, hey, he. Uh, Meld de misstanden bij de Belastingdienst. Oei, dat is zeer pijnlijk, vindt Wiebes. Ja, hij is heel erg uh, verbolgen, wie Oh, <laughs> ja, oh jongens, het wordt allemaal nieuw getikt, dat vind ik heel erg. Wat? Daar houden ze <laughs> niet van uit. Ze maken het werk uh, nogal uh, moeilijk, hè? Het zou de overheid moeten komen. Het zou ook al van niks, uh... ja, ja. Er staat hier ook, het uh, is onaanvaardbaar voor de organisatie die zijn voor zijn verbeteringen vooral afhankelijk is van de eigen ja. medewerkers. Dus er wordt niet allemaal mensen die massaal bellen met tips van, weet je wat je ook al doen om nog meer belasting binnen te halen? Ze zijn er vooral van eigen medewerkers te Ja, ja. Niet van de kliklijn. Het vindt waarschijnlijk prima dat er dat de onderdaan wordt verraden, maar ja. Als ze de organisatie in een kwaad daglicht gaat stellen, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is Want... dus wel veel beter. Want ze roepen de werknemers die hun zorgen in zendbladten op informatie desnoods anoniem te delen met een nog opgerichte onafhankelijk meldpunt binnen de belasting niet. Dat is <laughs> dus, slash def slash nul. Dat is iets als die klokkenluiders die uh, snoden en zo. Die wordt altijd <laughs> tegengezegd, nee hij moet officiële kanalen behandelen. kijk je wat er gebeurt dus met die mensen die de officiële kanalen behandeld hebben. Die zijn allemaal verdwenen. <laughs> en, uh, hun, verhaal zal wel, uh, hun verhaal zal wel verdwenen en zelf uh, is hun carrière niet uh, een Geweldige gangen gegaan. Snowden heeft dat overigens ook geprobeerd, maar daar heeft niks mee gedaan. En toen ja. is hij uh, als klokkenluider erbij getreden. Mm. En uh, wie beweert de aantijgingen wel ernstig, maar hij zegt: op, hoewel op dit moment niet vaststaat dat de regels overtreden zouden zijn, moeten signalen uiterst serieus genomen worden. Dus dat is ook altijd die regels, hè? dat is alles ja. Zijn de regels overtreden of niet? En een van de conclusies leidt dat de afstand tussen de werkvloer en het management te groot is. En, en wie dus onderschrijft dit ook? De werkvloer, dat, dat is zeg maar, gedeeld van de machines waar ze werken. Ja. Ja. Ja, ik vind het als dat voor mij de belastingdienst te klein is. Maar ja, ja, ja, ja. Dat is eigenlijk meer die afstand van je vuist hebben. Zeg. Nou, ik heb uh, vandaag ook nog een artikel gelezen dat, uh, dat veel van de uh, problemen uh, van die vertrekking en zo, dat zou ook te maken hebben met dat, uh, was het ook alweer dat eh, tegenwoordig eh, worden bij de grote bedrijven nauwelijks meer gecontroleerd. Ja. Ja, en, ja. Uh, en dat uh, leverde ook heel veel frustratie op, uh, op de werkvloer. Ja. ja, er is heel veel plaats aan de accountant en hoort toezicht. Dus dat mensen zichzelf controleren bij grote bedrijven. Ja. Nou, het, uh, nee, want uh, ze waren er wel van overtuigd dat als ze zouden controleren, dat ze altijd wel uh, zeg maar, misstanden zouden vinden. Ja, ja, ja maar er zijn, zijn convenanten gesloten met grote bedrijven en accountants. maar ja. papieren ze zichzelf controleren. Ja. Nee. Ja, wij krijgen bij, ik zit bij zo'n groot bedrijf en dan krijg je altijd van die cursussen. En dan moet je verplicht doen, anders dan... Er ja dan vliegen de, de dreigementen om de oren en als je zo'n cursus dan opent, dan vliegen de dreigementen ook gelijk al op de oren want uh, ja, ja, ja, ja, dan, moet je, dan krijg je een soort cur anti-corruptie cursus of zo of anti-insider trading cursus of, uh, ja, en het is allemaal cover your ass dat het uh, met ja, een maar kamer... dan kunnen we zeggen van nee, nee, we hebben daar een cursus voor gegeven ja. <laughs> we <laughs> ja. snapten hier <je> niet, <laughs> ja. hoe het kon dat de, be de heer Beukelman precies voor <laughs> de wakel als een aandelen verkocht <laughs> <laughs> we hebben hem een cursus gegeven <laughs> ja, we hebben, we hebben een cursus gegeven ja. daar hebben we uitdagingen hoe die dingen kunnen doen waar die heel de rijk van zou worden, en wij gezegd Vroeger had ik wel eens het idee dat die cursus. Ik heb ooit een keer zo'n cursus gehad en er werd ook gezegd van, ja, als je nou, ja, je had iemand een klant vanuit in Indonesië en die wil dan langskomen bij de fabriek in Californië. Dat was nog in de tijd dat er nog fabrieken in Californië en niet in Indonesië. En toen werd er gezegd, ja, mag je die man dan een reis aanbieden om daar te komen? Kijk, mag je die reis betalen? Nou, dat mocht dan wel mag ook een tussenlanding in Las Vegas. Ja, dat, ja, dat mocht dan wel, ook wel, maar allemaal uit de rust. En, en mocht ook niet de ticket voor zijn vrouw betalen. Toen kreeg ik ook zo de indruk van, is dit nou een cursus omkoping, of is dit nou een uh, cursus om uh, niet om te kopen? Ja, het dus wat er niet mag. En dan, ja. zo, en dan was ze, zij noemen wat er nog wel mag. Maar ja. Dus. Ja. in Las Vegas, zonder vrouw, maar hoe ze zijn. <lacht> wat, maar, maar alleen maar. uit ja. ja, dus te ik, ik weet wel, een tussenop in Las Vegas de, maar je mag je vrouw niet meenemen. <laughs> ja. wel. Ja. Dan kan hij tegen de vrouw zeggen van ja, ik wou je meenemen, maar ja, Ik wilde wel. Of ook niet. Vond <laughs> de wet. Nee, maar even naar Wiebes. Dat was toch die man die uh, totaal niet wist wat in zijn organisatie gebeurde. Ja, dus hij staat zelf heel ver van de, van de werkvloer af. In uh, misschien, misschien ook dan niet vreemd dat ze dan naar Sembla gaan in de hoop dat Wiebes het dan wel doorheeft. Ja, maar die man valt gewoon niet te communiceren. Uh, ik denk dat. Uh heel bang van zijn ofzo. Ja, maar dat merkt ook wel aan zijn communicatie. Hè? Wat zei hij ook al, van zijn geen aanwijzingen dat, <laughs> weet je wel, Dus totaal geen reden om dat te zeggen. <laughs> Wat ook wel mooi is, is dat hij, hij zegt eigenlijk in de media, zegt hij, werknemers moeten niet via de media communiceren. Ja. Ja. In de kant. Ja, ja. Ik wil via deze weg even mijn personeel toespreken. Dat dus niet via de media hun uh, bezorgdheden moeten uit. Want ja. ik ben er uiterst bezorgd over. Voor een scherpe lezer en een goede luisteraar. Dan, uh, ja, dan kun je al veel meer horen, zeg ja maar dan gaan we even naar de gaten bij. Waar is het baby? Wie van jullie bezoekt nog? Ik, ik, ik kom nooit. <lacht> ik ken alles. Het bezoeken, het bezoeken ervan. Ja. Dat het downloaden van. Dat willen ze blokkeren. Ja, al, alweer, hè, alweer. Ja, ik kijk wel eens of mijn producties daar ook staan. Dat valt er weer tegen. Ik je er zelf opzetten. Nou, ik vind het vooral uh, opvallend omdat, kijk, waar het om gaat is, is dat uh, op die site zelf staan dus uh, geen. Bestanden die je uh, kan downloaden. Hey, ja, het zijn alleen de torenbestanden. Maar de bestanden zelf, dus een film of een serie of muziek of uh, dergelijke wat je downloadt. Dat uh, wordt niet gehost op de Pirate Bay zelf. Maar op andere sites. Dus eigenlijk wordt er alleen naar toegelinkt. Dus als zij uh, maar uh, veroordeeld worden. Dan zou dat eigenlijk impliceren dat uh, Google, uh, Facebook en dergelijke. Dat die ook uh, uh, strafbaar bezig zijn op het moment dat daar links uh, staan naar illegaal. Of, uh, dus voor uh, copyrighted materiaal. Links naar legaal materiaal. Ja, nee ja, naar naar, naar, naar, naar, naar Wat legaal aangeboden niet, wordt. Ja, nou. Dus en dat is eigenlijk wel een beetje dubieus, want het is natuurlijk een makkelijk doelwit. Maar straks als jij iets googelt en uh, de, de, op, op YouTube, uh, ja dat is dan van Google zelf, maar daar, daar staan genoeg uh, copyrighted dingen. Dat verwijderen ze wel. Maar wel als ik een site heb, ik biedt dat aan en, en je kan het googelen Google toch eigenlijk voor zo zelf waar als de bij in bij Maar dat was met Napster ook wel zo toch? Die boden toch ook niet zelf uh, media aan. Dat was ook allemaal peer-to-peer. -peer. En uh, zij waren alleen maar faciliterend. Dat maar was de nee, rechter... een centrale server. Daarom was het juist zo makkelijk... Uh, ja, maar er stond niet muziek op. Volgens mij wel hoor. Dat stond juist zo makkelijk... Uh, nee, ze hebben... Een... Was. Volgens mij als de centrale server alle torrents op stonden. Of uh, niet, niet torens in, de, in die tijd. Maar stond waar... In, waar je muziek kon vinden. Maar je muziek stond nog steeds bij mensen thuis. Want het ontzettend veel data. Nee, dat, dat is pas na Napster gekomen. Dat Napster je zo makkelijk... Uh, de, zeg maar een was, omdat dat dus een centraal punt was voor alles werd gehost en daarna kreeg je Kaza en LimeWire en zo. en dat was uh, waarbij je op je eigen computer uh, stond volgens mij ja, ik dacht dat ze wel een centraal punt hadden, maar alleen voor de, voor de torrent zeg maar uh, of voor de, nou ja, maak ik verder niet uit, maar het is uh, al steeds ja. decentraler geworden, laat ik het zo zeggen en dat sowieso, Ja, ik weet het ook niet zeker hoor, maar uh, uh, ja, in ieder geval uh, is het uh, nu, nu zo decentraal dat er dus helemaal bijna niks meer centraal gehost wordt en dat wordt toch steeds moeilijker om het plat te leggen. En als het plat gelegd wordt, dan is het alsnog weer makkelijk ergens anders te vinden. Die hele site staan al verschillende kopieën van online. En dat is eigenlijk helemaal niet te blokkeren, natuurlijk. Toen, fuck dat was de baas van brein. En geen stel had toen de website Tim En die linkte daar gewoon niet mee. Er waren duizenden van dat soort websites. Volgens mij is toen de vorige keer met die gerechtelijke uitspraak dat Pirate Bay gesloten moest worden was de Bay daardoor nog nooit zo goed bereikbaar als toen, weet je wel. Dat was alleen via een andere... Het is goed dat zij bij de Zweedse piratenpartij worden gehost en dat ze daarom bijzondere bescherming hebben, omdat dat een partij is. Oh ja, ja. oké. Okay. Dat heb ik keer in een documentaire gezien. Ja, ik, dacht ik heb het nog even opgezocht, het is trouwens waar dat ze niet zelf die bestanden... als dat je had gelijk hebben. Ja. Ik denk dat de jongere generatie niet eens weet wat Napster is, jongens. En sowieso, zo'n uh, cd, dat is al een curieus voorwerp. Uh. ja. ja. Ja, dus, uh, ja, dat, dat maakt natuurlijk ook, uh, dat, uh, dat het product, uh, muziek, ja, dat is, uh, het, het, het, model staat natuurlijk ook ontzettend onder druk. Ja. En nou probeert, uh, nou probeert, zeg maar, die copyright, houders, uh, wat vaak niet, uh, muzikanten zelf zijn. En die proberen dan, uh, hè, dan met wetgeving er nog iets van te maken. Uh. Ja, we ze zeggen hier al bij dat het is een symboolmaatregel is. Ik denk dat het weinig impact zal hebben op de illegale deel download zelf. Ja. Ik denk ja. het ook. Uh, maar wat ook wel een beetje het probleem is, heb ik begrepen dat het nou ook met Napster en, uh, met um, Facebook en Twitter en zo is. Die stelden zich eerst juridische in de VS in ieder geval hierop als, als een soort telefoonbedrijf. Waarbij ze, ze zeiden van, nou, kijk, wij, wij faciliteren een verbinding tussen mensen, maar we zijn niet verantwoordelijk waar ze over praten. Je houdt het telefoonbedrijf, hou je ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gesprekken. Mm. En dan, dan zijn ze inderdaad heel makkelijk overal van vrij te praten. Maar, Recentelijk zijn ze omgegaan en nu presenteren ze zichzelf als mediabedrijf. En dat is denk ik heel fout. Want als, als je Facebook en Twitter als mediabedrijf ziet, dan valt ze krijgen ze een hele regulering van media over zich heen zetten. Mm. Ja, maar het is bijvoorbeeld dus zo dat als jij iets of Facebook een bedreiging plaatst, dat Facebook daar ook uh, problemen mee kan krijgen. Dus dat is dat een van de tweede dat op hun uh, site staat, als het ware. Ja, nee, dat is sowieso <kwijnt> al die fora ook. Ja. Als jij op een forum een, um, ja, of een reactiesite hebt, zeg maar. ...en daar, daar gaat iemand SS-berichten op zitten plaatsen... ...dan moet je die binnen no-time weggehaald hebben... ...want anders dan kan je als, als sitebeheerder, als kan je gearresteerd worden. Dus daarom denk ik ook dat dat een reden is... ...dat veel van die comment sections uh, gesloten worden. Wat natuurlijk wel hmm. heel jammer is, want het, ja. uh, het gaf ook wel een goed idee... ...van uh, hoe het wachten bij. hinkt. Zeg maar. maar wat natuurlijk wel kan is dat je zo'n website laat hosten... ...in, uh, uh, in een of ander vaag land... ...en dat je dan zeg maar... Um... He, dus vanuit hier gewoon daar reageert, en dan, dat het dan niet te weinig wordt, dan gaan ze die website aansprakelijk stellen, en, en die, die, wordt wordt er gehost ergens anders, of, uh, of naam van iemand die in het buitenland woont. En dan kun je, ja. juist op die manier kun je toch, uh, zeg maar, je gas spuren. Maar ik weet niet ja, de, hoe dat, hoe dat internationaal wordt. Ja, die van Parade, die, die, is ook opgerakt in Cambodja of zo, in Thailand, toch? Ja, uh, nou, uh, van die, die. Ja, als de Amerikaanse die... overheid eenmaal, uh, ach ja, zit dan ben je natuurlijk de Jacques. Net als die fan van, uh, die Kim.com. Ja, die, die, maar die is nog steeds uit de handen gebleven van de... Ja, maar die is ook al vaker opgepakt, toch? Ja, maar, maar hij zit niet in de gevangenis. Nee. Hij zit nog steeds in Nieuw-Zeeland, volgens mij leveren die niet uit. Ja. Nee, ik ben benieuwd, we gaan het, we gaan het volgen, maar... Uh, ja, maar die, is, een, die voordeling... is ook een politieke partij begonnen, toch? Ja. Die, die ook een politieke partij begonnen is ofzo. Ja, zo'n zo soort manier om um, wat meer onschendbaarheid te krijgen. Oh ja. <laughs> Maar ik geloof dat die uh, inderdaad zo'n verbod uh, of zo'n veroordeling... zo'n blokkade niet veel uit gaat halen in de praktijk. Dus uh, ja, we gaan het even afwachten wat ermee gaat gebeuren. Maar ik denk dat het uh, in ieder geval de praktische gevolgen uh, nieuw zullen zijn. En het kost natuurlijk wel een heleboel geld in het hele gebeuren. Dat ook, hè? maar je krijgt ook gewoon... De mensen die gepakt worden, ja, die worden dan ook uh, flink gepakt. het slaat er nergens op. Hè? Er wordt dan, uh... Uh, in, in Nederland is dat nog niet, maar het geloof ja. is uh, ja. om de hoek. Hè? Ja. Precies, en die, die Duitse advocaten die kijken nu echt ja. naar Nederland. Van, hé, hey, daar ja. willen wij ook nog even uh, <laughs> flink ja. bezig uh, het, be uh, huishouden. Ja. Maar ja, het, het, het, het punt uh, het allemaal zo lang uitgespeeld. In uh, dat de downloaden nog altijd een beetje tussen aanhalingstekens legaal was. Is omdat een van de grootste downloaders is de Nederlandse overheid. Het is ooit onderzocht en bleek dat heel veel IP-adressen van. Uh praat overheid, gewoon de ICT-afdeling daar, weet je wel, die de hele dag porno kijken, de games en dat soort dingen. Ja, dus, ik weet nog dat er op op een bedrijf uh, uh, van de semi-overheid waar ik ooit werkte, er uh, uh, was er was een softwareclub. <laughs> was gewoon uh, uh, lijst rond met uh, bestelformulieren, zeg maar. Van wat je wilde hebben, allemaal mogelijk. Ja, goed zo, nou ja. Af hoe dit allemaal gaat lopen, richt je. Want, wat, hoe zit het nou met elkaar? De brein zit erachter? Ja, oorspronkelijk was het, um, even kijken, was het dus een brein die daarmee begon. Maar dit loopt al sinds 2010. En, uh, ja, het is ook een soort, ik heb het idee dat het ook een soort precieze strijd uh, is geworden. Het idee Europees Hof wordt genoemd? Ja, ja, de zaak ligt nu bij de Hoge Raad. Uh, die een deel van de zaak in 2015 doorverwezen naar het Europees Hof. En, uh, ja, als die eenmaal een uitspraak doen, dan, uh, ja, dan, dan moet dat in Nederland eigenlijk wel doorgevoerd worden. Dus, uh, Um, ja, het, het, zoals ik de, de, de, de toon van het artikel is in ieder geval dat ze verwachten dat er een voordeling komt, of, uh, en dat het dan dat dan een blokkade uitgevoerd moet gaan worden, Want als het als het Europees Hof dat beslist, dan kunnen ze eigenlijk niet anders dan dat uh, blokkeren. Het anders komt uh, het Europese leger langs natuurlijk. Maar Dan is het nog gewoon, je kan nog gewoon op paar bij komen via 1 miljoen uh, Uiteraard, ja, uiteraard. Het is wel ze, het is wel zo. Dat dan is het precedent uh, gezet dat. Een site offline kan worden gehaald door de overheid. Die kan dat opleggen van die ISPs. Ja, daar gaan we meer, aan stap willen zetten om het aan nou, te gaan pakken. En bedenk dat alle sites uh, uiteindelijk volvrij kunnen worden verklaard. Net zoals uh, als de Duitse overheid nou tegen Facebook zegt uh, 500.000 euro bij elk netnieuwsartikel. Hm. Dat dus is uh, ja. En anders ga je offline. Ja, ja, en dan, ge ze wouden zelfs zover, hè, dus uh, delen van YouTube-filmpjes, uh, dat uh, verbieden. Ja, maar YouTube heeft toch zo'n regeling getroffen met die, uh, dat met die, die rechthebbenden. Zodat er dan een reclame opkomt, dan mag het wel. En dan gaan die reclameinkomsten inkomsten gaan dan naar uh, de oudersrechten. Ja, YouTube zal inderdaad ja. nou wel een regeltje, een ja. regeling getroffen hebben. Ja, maar het vervelende is dus, hè, dat zo'n zo uh, stervende industrie zeg maar hè, naar uh, wettige middelen uh, grijpt om, uh, ja, om nog een beetje voor te kunnen bestaan. Dus een soort taxibrand zeg maar. <laughs> ja, ja, ja, dat is een goede vergelijking. Ja, was, dat komt tijd ook zo, dan dat was de af en toe, gingen zo'n bedrijf zijn onder. En die gingen dan nog net even iedereen aanklagen die ze, waar ze ooit contact mee hadden gehad. Zeg maar gewoon nog even proberen of we, nou, wie weet, ze de deurwaarder gewoon gelijk langs. Uh, dan kunnen we daar nog wat uit, uh, uitslepen. Wanhoopsactie. Ja. Pak wat je pakken kan. Ja. Goed, dan gaan we even van de piratenbaai naar het onderwijs toe. 40% van de leraren vindt dat de integratie is mislukt. Ja, goede dus, Een uh, uh, op de negen leraren uit het voortgezet onderwijs gaat naar eigen zeggen gevoelige thema's uit de weg. De segregatie op school okay. is toegenomen. En dat heeft natuurlijk een beetje, dit blijkt een onderzoek van het onderwijsbureau Duo. En het gaat om onderwerpen zoals de discussie rond zwarte piek. Oh. De politieke situatie in Turkije, islam, seksuele voorlichting en homoseksualiteit. Dus het is allemaal moslims natuurlijk. Uh, ja, kennelijk durft men daar niet meer openhartig over te spreken. En uh, is de integratie en bijna 40% van die, uh, de onderwijzers die zegt van hé, hey, hier zit iets mis. In een groot steden is dat zelfs boven de 50%. Ik kan het wel een beetje voorstellen hoor. Ik bedoel, uh, als leraar, je moet toch gewoon een beetje die kinderen wat basisdingen bij uh, leren... ...van hoe je moet rekenen en schrijven. Ik bedoel, ja, come on. Shit, van seksuele voordringing. <laughs> de jongeren <werd> hebben <laughs> ja, ja, meer erover dan de ouderen. Ja, ja, uh, ja, precies. <laughs> ja, ik denk dat het vooral om het seksuele toestand, van homoseksualiteit seksualiteit gaat... ...wat dan niet, niet uh, geacteerd wordt door de... En wat er ook bij zit is Zwarte Piet en de politieke situatie in Turkije, de islam enzovoort. Dus dat zijn allemaal dezelfde soort onderwerpen. En ik heb dat al gehoord ook van onze libertarische leraar die in Rotterdam. Die zei ook van ja, islam op zich veel te niet zijn probleem, maar de Turkse nationalisme, daar wordt hij wel helemaal knetterhek van. Ja, ja maar staat, maar staat Turkije dan wel op het programma dan? Nee, maar ik denk dat dat soort mensen, ja, die kunnen me de deur vlag inzetten ofzo. Of, uh, ja, die die, die lokken dat, uh, dat soort dingen ook wel uit. Uh. Oké. Okay. Ik, ik ben laatst nog in Turkije geweest en dat is inderdaad vreselijk, dat vlaggetoon, joh. Dat, ge, dat ge, Overal, ik kom overal, bij de supermarkt, enorme vlag van boven tot beneden, je kan nou eens dus de deur in. Ja. Mensen die helemaal achter vlag, hun hele huis ervoor zitten, soort een soort vlag zetten, dat ze eigenlijk gewoon in het donker zitten. Maar als, als mensen de Turkse vlag uh, tonen, is de integratie meteen gemislukt. Nou ja, daar wordt dan een bepaalde discussie bij. Ja, dat is ook gerelateerd aan die dubbele loyaliteiten, de dubbele paspoort waar er altijd over gezeken wordt. Maar vooral indoctrinatie is dan mislukt. Ja, ja, ja. ja. een van een andere overheid dan met indoctrineert. Vandaar dat. Ze zijn er waarschijnlijk verbolgen over dat de Turkse overheid van zo'n grote afstand tot breder kan indoctrineren dan de Nederlandse. Ja, ze dus ja. hebben de verkeerde vlag. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, ja het is een raar bericht. Uh, dat, uh, ja. dat uh, uh, Kijk, want uh, ja, mensen van een andere cultuur. Uh, ja, weet je, dat is, er zijn geen cijfers bekend of zo. Er wordt alleen maar wat al gezegd. Uh, dus gaat van gezegd. Uh, het is gewoon ja, de mening van leraren. Ja, de mening van leraren en uh, een beeld Maar ik denk, hier is het een De leraar durft niet te vertellen dat hij homo is. Homo is. Ik kan me wel voorstellen, als je in dus school zit in de binnenstad... Je bent homo, je weet hoe er over gedacht wordt, dat je, daar, dat je niet helemaal op je gemak voelt. Ja, maar waarom zou je als leraar je seksuali, uh, seksuele handel en wandel vertellen dan? Dat is niet dat je nee, seks gaat hebben met ik je, je gewoon niet, Als ik een leraar was, ga ik er ook niet vertellen ja, wat is ik heet. Ja, dat is toch, uh, fucking irrelevant. Nee, ja. Oké, okay, maar het kan toch wel dat je met die leerling aan het praten bent en dat die leerling vroeg vraag van ben je groot, heb je een vriendin? Ja, meer je gaan liever Dan uh, kan het toch wel een beetje awkward worden. Ja, ik zou dat dingen ja. niet gaan bespreken, maar ja. Gewoon, dat gaat je niks. Nou okay, ja, alleen, uh... ja zo, wil je een date met ja. mij of Dat zo, zou ja. niet <laughs> zeggen dat, dat is net wie als naar een uh, Mexico gaan... en ja. zeggen uh, ik ben al de conferentie ja. aan het uh, bezoeken. <laughs> nou, dan is, nou ja, dan is de grap dus... Hè, dat bijvoorbeeld in uh, de jaren uh, negentig... Nou, was het uh, onderwerp ja dat was op middelbare scholen ook nog een beetje... Oeh, oeh, oeh. en bijvoorbeeld iemand als Ella Jenneres van de tv... Uh, ja, die, die was dan, een, uh, dit jaar nog, uh, onderscheiden door uh, O'Annel, dat ook in de jaren 90, heel emotioneel een coming out had. Wat dan, uh, he, waardoor andere mensen er pas ook, uh, uh, vooruit voor het komen. Iemand moet onderscheiden uh, dat hij lesbisch is, dat is ja. heel apart, ja. <tie> dus als, dat, als dat, zeg maar gaat, uh, over, uh, van uh, onze Nederlandse normen en waarden, dan zijn het in ieder geval geen diep gewortelde normen en waarden. Nee, qua dit, dit, dit, dit, dit... tijd zit er niet zoveel ertussen misschien. Maar... Nee, ja, in de jaren zeventig uh, uh, uh, was homofilie uh, gewoon nog in de politiewet, uh, was dat verboden. Volgens mij uh... in de meeste landen nog steeds, of in ieder geval een heleboel. Ja. Het... En, ook in een Amerika, aantal Amerikaanse staten. Dus die mensen zijn ja, eigenlijk van meer traditionele Nederlanders. Ja. En, en uh, nou, er gaan dan ook nog mensen heel geforceerd natuurlijk uh, met zo'n gay parade uh, meedoen. Politici en weet ik veel wat. Wat natuurlijk geen acceptatie is. Acceptatie is gewoon, ja weet ik veel, dat je weet dat bij de visboer uh, dat je verschillende soorten vis kunt kopen. Dat accepteren mensen wel, snap je? Oh, het ja. Ja. Ja. kom maar het andere, dat, is, dat is juist heel geforceerd. Ja, ja, ja, Als het echt geaccepteerd zou zijn, dan zouden die mensen niet zo de behoefte voelen, denk ik dan, hè, de meeste daarvan, uh, om, om in zo'n boot te gaan, gaan uh, dansen. Ja. Dus ja. Juist denk ik uit frustratie, of misschien ook van dat het nog pas net eigenlijk een beetje geaccepteerd is, dat die mensen daar blij mee zijn, of mensen die net uit de kast komen, die dat. Uh, ja. Wat, wat op zich een uh, goede intentie, ja, intentie is. De uitwerking ziet er vaak wel zeer dramatisch uit natuurlijk. <laughs> het is wel een hetero, hetero shame optocht misschien. Ja. Gay, gay pride en ja. een straight shame. Maar ik vind wel dat wel, nou, de integratie iets lukt. Dat vind ik ook wel een hele snelle conclusie. Want dat soort processen oh, wow. die, duren, die duren gewoon heel lang. Eh, of tenminste heel lang. Het is, uh, het is op kosmische schaal nog steeds uh, heel snel. Maar... Het is inderdaad als je gewoon 30 jaar terug gaat. Ik bedoel, uh, die Turing die was uh, de, in Engeland. Ja, die ja. Had dat, uh, ook nog een uh, moest ge chemisch gecastreerd worden of uh, in de gevangenis of zoiets. zoiets uh, dat was het, geloof ik. En dat het, pas onlangs heeft de koningin daar haar verontschuldigingen voor aangeboden. Want hij is heel Die heel Ja, die man is inmiddels. Uh, ja, 30 nee. jaar dood. Maar, do hij had geen naam nou toch? Dat weet ik niet. Maar ik bedoelde, zit zitten... Over zo'n ja, je kan ook niet verwachten dat het heel, heel snel verandert. Ik, ja, ik denk dat het toch wel gewoon doorzet. Mensen komen nou gewoon helemaal met elkaar in sync. Dat is onvermijdelijk. Hè. Ik zo. denk dat, juist dat dat onderdeel is van het bezwaar. Dat de verschillen zo groot zijn, dat het daardoor heel lang duurt. En dat ja. daar ook de problemen uitkomen. Ja, en, omdat mensen dus, uit de cultuur komen die zo anders is. Ja, ja. maar dus ook hè, in de, met de angst. Of met het, uh, ja, dat het hè, door religie komt. En dat je dan ook nog 500 jaar terug gaat. Terwijl van... Ik zei ze net van nou, misschien ga ik twintig jaar terug. En waarom zou je bang zijn voor religie? Weet je wel. Juist als je bang daarvoor wordt. Ja, dan, dan, dan voed je iets wat je helemaal niet wil voeden. Terwijl je gewoon accepteert van. Nou, deze mensen die hebben gewoon zo'n kijk. Ik ben het er niet mee eens, maar we gaan het er gewoon over hebben, zeg maar. Ja, maar dat is dus een keer een van de problemen die hier besproken uh, dat je het dus niet over kunt hebben. Nee, maar daar komt ook de manier waarop je het erover hebt. Namelijk van, uh, van ik ben de docent. Maar wat je dan doet, hè, is uh, dan zit je dus met... Uh, dan zit je dus wel met de normen van thuis te bemoeien. Maar dat, eh, ja. maar, eh, ja, dat overlapt zowel autogtoon als oude kan Ook zijn dat die je... gewoon die voelt aan. Als ik erover ga hebben, is het eigenlijk indoctrinatie. Kinderen hebben dat donders goed door. Ja, waarom zou ik die kinderen lastig vallen met... Ze zijn hier alleen maar om een bepaalde basiskennis uh, te krijgen. Wat de fuck heeft uh... de staatsindoctrinatie ja, erbij denk ik denk mensen die nu het onderwijs werken. Die hebben daarvoor gekozen ja. op het moment. Het is al heel lang zo dat de overheid... Juist wel dat soort dingen doet en zich daar juist wel actief uh, voor, uh, voor inzet om uh, mensen dus, uh, om zich daarmee te bemoeien en achter de voordeel te komen. Dus als jij nu in het onderwijs werkt kun je echt niet gaan zeggen van, ja, ik ben alleen maar die leraren, die leren wat wiskunde leren en ik ga niet, willen me daar niet mee bemoeien. Ja, dan ga je niet in het onderwijs moeten gaan werken, want dat, je weet toch dat dat zo werkt. Ja, ja, ja, en, ja, dus, ja, dus het kan zijn dat hè, maatschappij, maatschappij leert, want ik denk niet, dat er uh, met natu natuurkunde heel veel problemen naar voren komen. Of met Frans of met Duits. Ik yeah. begrijp dat vooral wiskunde leren, het onderwerp integreren vermijden. <laughs> is het heel bespeld? <laughs> <laughs> ja, volgens mij is inderdaad uh, maatschappij leren. Ik heb ook toch niet ja, tv gehoord. Dat is inderdaad nog een maatschappij. Dus zeg maar ja, probeer, probeer dan in ieder geval die overdracht uh, zo goed mogelijk te maken. In plaats van nu de hoop opgeven en weet ik wel wat. Ik bedoel, dan ben je echt een slappe lul als leraar eigenlijk. Maar nou, je hebt natuurlijk ook betrekkelijk weinig invloed als leraar. Je hebt die leren maar een paar uur per week en dan misschien wel een jaar of twee jaar. En, ja. en ja, ik kan wel enorm veel moeite steken, maar tegen de tijd dat ik een beetje tot ze doordringt zijn zo weer weg. Ja. En, uh, ja. ja, dus, dus dan, kun je dan, dan kun je het ook niet verder houden dan bijvoorbeeld zo van, misschien ben jij het wel niet eens Mohammed, hè, dat homofilie, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, niet strafbaar is. Maar als je poten gaat rammen, dan ben jij strafbaar Mohammed. Knop dat even goed in je hoofd. Weet je? In plaats van dat het zo emotioneel iets wordt van, oh mijn god, weet je, ik, uh, ik moet weer tegen de moslim strijden met een wat is het Achter, achterlijke waarden? Ja. Het is gewoon uitwisseling. Ja, en niet elkaar vloek of lang. Nee, nee. Is we beginnen. Ja. Ja, ja, al die leerlingen zitten natuurlijk wel onder de dreiging van geweld. Ik bedoel, die, die hebben niet de keuze gekregen van ga ik. Daar nee. zijn in ieder geval niet Ja, op daar in zit investeren. het eigenlijk gelijk om mee ja. Ja, ja, natuurlijk. Dus ja. hoe ga je het over integreren hebben als je gewoon er forceert daar? Ik bedoel, ja, een ja. lekkere basis. Ja, als ik jou in de dag in een hok opsluit en ik ga volgens mij vragen dat je je niet goed genoeg aanpast. <laughs> ja, een met, natuurlijk. Ja, ja, zeker als je dan mensen met elkaar opsluit die elkaar niet kunnen zien of luchten. Uh, eigenlijk is het een hele goede leerschool voor democratie. Ja, je, moet, je moet gewoon in één klas zitten en tot één plan, één plan trekken met mensen waar je het misschien helemaal niet mee kan vinden. Waar je liever nooit al mee te maken had. hebben Nee, de vrijheid van dissociatie is er niet. Dus ze gaan zich afzetten tegen mensen waar ze mee gedwongen worden te associëren. Ja. Ja. Ik denk dat pesten daar ook uh, veel erger door wordt, uh, of nieuwe wordt veroorzaakt voor de Mensen ja, daar gaan zijn. Ja, want er wordt geleerd, geweld is oké okay om je zin te krijgen. Ja. Ik bedoel, het kind wordt bijna dagelijks gepest met uh, dwangarbeid, huiswerk en dergelijke. Ja, ja en ze krijgen natuurlijk ook een het beginnen gelijk al, eh, volgens mij kijk ik op de laatste school al te horen, van de scheiding der machten. Er zijn drie machten die elkaar perfect in de lucht houden. <laughs> <Brazil> <h, nud> <tries> <hated tries> <h, tries> had er nooit Dat misgemaakt. Ook niet op windbelust zijn, zoals smerige ondernemers. <tries> ja, <tries> en, uh, ja, ja dat is een andere dat, je krijgt gelijk maar zo En je zit onder het portret van de koning, meestal ook. Dat hangt ook in elke schoolklas. klas. Ik nou, nou, kan ja. niet veel bij wel zien hoor. Laat, bij ons wel. Ja, Ja, inderdaad. Hè. Te leren dat je allemaal een, een democratie bent. Dat wel dat het wil dat niet eens zijn. Ja, maar nou, hè. probeer maar eens te vragen. Wij zijn een parlementaire monarchie. Ja, probeer maar eens te vragen van als we zo'n democratie zijn dan, hè. Waarom, hè. waarom houdt de koning het dan niet gewoon bij het knippen van lintjes? Voorbeeld. Ja, geen enkele wet heeft rechtskracht, air quotes, zonder ondertekening door de koning. Ja, dus, Dat betreft uh, hebben we dan. Ja, dus, we betreft, hebben Wat dat betreft, hè, kan school kan bijvoorbeeld ook een uh, cultuurshock uh, leven. Uh, als je gewoon kijkt naar professoren, dat zijn gewoon mensen die, uh, zo'n beetje vanaf hun kindertijd, in uh, zijn school uh, blijven hangen. Ja, dat zijn ook mensen die van de wereld afraken op een gegeven moment. Zo van bliep, bliep, bliep, pliep staat niet meer op de kaart. Dat, uh, ja, ja dus dat ik, ik kreeg op school in Oval, kreeg ik het verschil uitgelegd door de aardrijkskundeleraar leraar, de heer Pleizier, <laughs> tussen een koolgozer en een <laughs> dat was dan Daar moest je dan wat van leren. Toen was de Sovjet die eigenlijk al uh, liep op zijn laatste benen, maar dan moest je dat nog steeds, steeds leren. Ja. Mij is beloofd dat al die algemene kennis wat in mijn, uh, in mijn hoofd is gerampt, dat uh, zeg <laughs> je maar... Dat je daar een goede baan mee zou krijgen. <laughs> ja, nou het, uh, nee, dat is <laughs> Maar dat als je op een feestje zou zijn en je zou in een gesprek komen over iets, nou weet je, dan zou je jezelf dus eruit redden. Maar op feestjes gaat het alleen maar over bullshit eigenlijk. Of, of, of, oh ja, ja, over, uh, ja, over roddels, uh, sport, weet ik veel. Gaat het helemaal inderdaad niet over het verschil tussen softgoed. <laughs> ik heb dat nog nooit meegemaakt. Wat <laughs> voor <laughs> feestjes ga je eigenlijk <laughs> Maar uh, we hadden nog een hieraan gerelateerd artikel over het uh, onderwijs. Ja, dat was de, de, de onderzoek van de DUO en een week later kwam uh, die van uh, het onderwijs. Ik kwam ook nog met het een en ander buiten, wat eigenlijk hieraan gerelateerd is. Ja. Ja, ja, volgens de inspectie van het onderwijs gaat het al lange tijd niet goed met de pogingen om scholieren buiten te spijkeren over typisch Nederlandse waarden en normen ja ja zijn typisch Nederlandse ja dat is het ja. probleem en waag maar gelukkig is het volgens Dekker belangrijk om daar glashelder over te zijn alleen laat hij dan na omdat ze er zijn wat die, die, die Nederlandse kernwaarden zijn maar kennelijk 2000 wetten zijn en dat. Uh, hij zegt ook vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid ja. nemen zo'n centrale plaats in in onze samenleving. En als je niet naar school komt... Ja. <laughs> ja, zijn het zijn verpaardigde Nederlanders met elkaar verbinden. Maar dit was dezelfde man die een paar jaar geleden nog geprobeerd heeft om de laatste beetje thuisonderwijs die er in Nederland zijn helemaal kapot te maken. Ik vraag me af of dat ook wel eens in het kader van uh, vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Dat is vooral de kraai, denk ik, uh, die zo'n centrale plaats inneemt in onze samenleving. Ja. Ja, maar als dit de kernwaarden zijn van, de, van Nederland, dan doen het Nederlands dat toch automatisch, want dat zijn toch gewoon iets van... Ik probeer ook wel eens uh, Nederlandse normen en waarden uit te leggen... Uh... Aan, aan, aan, aan nieuwkomers dan hebben ze gewoon een simpele vraag ik kom even een vraag uh, voor de geest te halen maar het komt eigenlijk altijd hierop neer het antwoord is schizofreen <laughs> nee, nee, ja, Nederlandse ja, ja. waarden zijn gewoon heel schizofreen want het is het ene en het andere ja, een koffieshop uh, wel verkopen door de woorder, maar uh, niet uh, inkopen door de achterdeur. <laughs> <Ja>. De doodste achterdeur <laughs> ja. wel bobbelgoed mensen omheen. <laughs> ja. ja, een uh, voorbeeld. Daarom zegt deze leraar ook: het is een complex thema voor school, <laughs> ja. om daar een invulling aan te nemen. Maar het heeft geen zin om dat via langdurige wetgevingstrajecten te gaan regelen. Dus ja, ze uh, ze dus hebben er dus ook moeite mee uit te leggen. Waardoor die mensen het dus nog een beetje volhouden als je het dus uitlegt, is dat je met een beetje humor moet doen. Zo van: ik snap dat je nu duizend wordt, maar dat hebben de Nederlanders ook. Ja, dan kom je tot een bepaalde dat verbinding. Een ja, dan kom je tot een bepaalde verbinding, namelijk van we worden er allemaal duizelig. Een ja. beetje maar hoort dit te zeggen. Ja, dus, uh, misschien moet ik maar eens een uh, onderwijsdecreet uitschrijven. Want hoe doe je het dan wel? Yeah. In de praktijk. In de praktijk, ja. In de praktijk moet het gewoon niet zo nauw komen. En, uh, en zoals ik al zei, hè, uh, in heel veel zaken dan moet je het moralistische geneuzel er ook uithalen. Maar dan, nou, dan ga je gewoon mensen dus de berekeningen uh, geven van... je kunt het wel uh, eens of oneens zijn met bepaalde dingen. Maar ja, de wetgeving die staat ook uh, te kijken. En als je bepaalde dingen doet of niet doet... Ja, dan komen de politiemannetjes. Waar Waar is het eigenlijk gewoon de boete die je krijgt. Of de uitkering. Ja, nou ja de dat, dat is natuurlijk uh, ook zo. Ik bedoel, Nederlanders zijn ook niet gedreven door uh, alleen maar moraliteit. Ik bedoel, uh, yeah, om de moraliteit om er enigszins te suuren. We al die wetten. En ik zie hier staan uh, tegen, uh, het kopje tegenstellingen in dit artikel. Volgens mij is het vanwege toenemende tegenstellingen in de maatschappij... ...belangrijker dan ooit om glashelder te zijn... Over wat Nederlandse kernwaarden zijn, maar dit is met elkaar al in tegenspraak. Want het is dus blijkbaar uh, uh, zijn er allemaal tegenstellingen. Dus dan wordt het juist minder helder wat de Nederlandse kernwaarden zijn. Daarom noemt hij ja. het denk ik niet. Hij weet het zelf ja. ook niet. Dus ja. dat je, kan, je kan zeggen van, er zijn dus ne, de Nederlandse waarden, die zijn dus superieur, Maar eigenlijk is het gewoon een verzameling. Wat meestal door mensen gezegd wordt als je gevraagd wordt, wat is de moraal? Dat, dat zeggen ze, ja, dat is gewoon de middeling van de moraal in een bepaald territorium. Dat, ja. dat, dat is de moraal. Ja, als je hier dan een heleboel uh, poterhammers krijgt, dan wordt poterhammen een typisch Nederlandse kernwaarde. <laughs> dat zijn dan de normen dan, de, waarden ja, ja, ja, en die je hier dan ook in elkaar Dan je eigenlijk die aan Nederlanders gaan onderwijzen dat het niet van deze tijd zijn. En dan moet je bij de grip moet je gaan onderwijzen ja ja ah ja weet je en ik heb ook in de zorg uh, gewerkt en dan <laughs> een, uh, hoor, je, hoor je af en toe ja nee maar dan hoor je af en toe ook wel eens weet je wel, van uh, ik wil niet gewassen worden door een neger weet je dus, uh, <laughs> dat, ook, zeg je dat uh, tegen jou nee nee nee meer blad <laughs> <en af>, meer blad <laughs> <af. laughs> <laughs> Het zijn blinden zeg maar ja, dat zijn zijn dat ja ik voel ja, het vrouwen die zeggen ik wil niet gewassen worden door een man natuurlijk raar is want ik was niet met mijn lul of zo dus, uh, <laughs> ja het, maar ja en daar is op en, en, en dus, uh, en, en dat, soort, uh, dat soort denken dat is vrij vermoeiend hè? en het is ook, uh, het is ook uh, achterhaald, maar ja, dus het blijkt wel waar iemand met zijn hoofd zit nou, nee. ja, ja, ik als je niet door mij gewassen wordt, dan blijf je lekker in bed te stinken, bekijk je het lekker ja, ja, ja, nou, ja. ja dat mag dan weer niet, hè? Ja, nee, dat mag dan weer niet nee, nee, dan dat binnen, dat is dus in... ook mijn waarde ja, maar heb jij het over de fertility index? Dan denk ik bij ja, ja. En, maar dat is dan weer uh, dat is dan eigenlijk weer een aanleiding voor manager uh, manager om dat aan te grijpen voor een uh, gek moet je functioneren als je twee contacten hebt gehad. Dan, uh, <totstitie> ja, ja. Tot, tot dat ja, dus het is toch uh, wel dienstbetrekking zijn. Je gaat het uit het archief, ja, <totstitie> ja, Vaak zijn uh, onze normen nog wel heel opportunistisch. Typisch is in Engeland een normhebber. Ja, dus, uh, <totstitie> <totstitie> ja, ja dat, dat, eigenlijk. twee dingen dat je dan slagen wordt. Ja. <totstitie> ja. maar uh, hard werken. Bazen. Ja. Ja, ja, ja, maar uh, jij ja, gaan nog even snel verder, want uh, ja. typisch Nederlandse normen en waarden zijn misschien ook wel uh, boetes. Overal moet een boete En hoog ook vooral. Hij uh, zult boeten en uh, schuldig voelen. Uh, recordboete voor uh, verhuur uh, Airbnb. Volgende ja, een winnaar in Rotterdam heeft een uh, boete van 297.000 euro gekregen. <lacht> Komt <Ja. laughs> Hij heeft er <het> binnen, <lacht> hij heeft de record gevestigd. Ja. Want de huur, huur van appartementen ging niet volgens de regels. Ja, wat het grap is dat, dat deze wetgeving zo gedaan bedoeld is... om te voorkomen dat, dat er woningen aan de woning- woonvoorraad worden. Maar deze uh, dingen die gevuurd zouden worden... Um, kijk, volgens Minderboog gaat het in dit geval niet om woningonttrekking, omdat het nooit woningen voor te verhuur waren. De kamers in de band waren ooit wel, jezus zouden al sinds de jaren 80 tijdelijk worden verhuurd. Maar dan, dat doet de zorgsprong, ja, heel vaak. Die wetgeving wordt ingevoerd met een bepaald excuus. En dan ook al is dat helemaal niet van toepassing, dan worden de mensen toch, uh, elkaar gewoon beboet. Maar, ja, ze gaan er dus tegen in en, uh, nu, uh, uh, gaan ze het aanvechten en dan, uh, we zijn er van overtuigd dat het legaal is. Anders hadden deze kant nooit aangenomen, zegt Dirk Minderboog van Airbnb. Nou ja. Of dat, of dat ze gelijk gaan krijgen, weet ik niet. Maar ik vind het wel weer een uh, mooi voorbeeld uh, van uh, het uh, fenomeen dat ik dus net noemde. Ja, wat, wat ik ook zo apart vond is dat het kwam een beeld dat meldingen van buurtbewoners die woonfraude vermoeden. Woonfraude. Dat, dat hoorde altijd, ik heb een in de schuur in de tuin neergezet. Dan moet je dan zo'n heel plantje, plant voor aandienen en dan uh, moet je bij de gemeente deponeren. en Dan moet, kunnen ze bezwaar tegenmaken, zeg maar. En al had dat schuur laten bouwen en het dak stond iets schuiner dan op de tekening. was vermeld, geloof ik. En uh, toen was hij er ook bij geflikt. Zeg maar. En dan uh, vraagt hij, al, wie, doet, wie doet dat nou? Ja, dat is een buurtbewoner. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er een buurtbewoner is die met een centimeter gaat. Uh, Oké, okay, die, die is het haasje, die buurman. Volgens zijn dat gewoon ambtenaren, maar die durven niet te zeggen. Ja, ambtenaren die deden dat rondrijden en dat soort dingen na te meten en je geldtje in je zak te koppen. Maar uh, dan gaan we, schuiven we het maar af op je meislaan. Dat is eigenlijk het idee. Uh, ja, je... ik van die mensen die daar sier uh, in hebben hoor. En dat, uh, de hele, dat soort dingen de hele tijd te doen, nee. weet je wel? Of als het spioneren of alles wel via de regeltjes gaat. Uh... Dat dat ja, maar bij de, de regels van Rb van uh, tijdelijke verhuur is het dat je niet meer dan 60 dagen per jaar mag doen. Uh. En er zit een omaatje die niks te doen heeft, die zit dat de hele dag te tellen of je wel... Ja, <lacht> 61. <lacht> ja, en nou wij... dan vier personen tegelijk. Ah, ja. vier en een baby. <lacht> ik zo'n zo gevoel, zo gevoel van macht wel eens. Ja, ja je hebt natuurlijk ook uh, belanghebbenden, hè. Dus uh, de hoteleigenaar. Uh, ja, natuurlijk. Er staat ook, dit zit het prototype van het idaal hotel. Dus wethouder, wethouder lauwe ja. <lacht> En voor een deel, uh, het, er was sympathie voor opbrengen, uh, maar ja. Ja, daar krijg je, krijg je wel meer regelgeving en meer handhaving. Terwijl, ja, ik zat zo net te denken aan die prostituees, zeg maar. Die hebben, die, die mogen nu, hè? je mag nu gewoon prostitutie bedrijven in Nederland. En dan betalen ze, ze ook, en dan betalen ze ook belastingen en weet ik veel wat, maar... Ze moeten het niet in hun hoofd halen, zeg maar, om een gegeven moment te zeggen van ja, maar er wordt ook gratis geneukt in Nederland, verdomme. En zonder, uh, ja. hè, en, en, en zomaar uh, zonder enige professionele... Uh, leiding. Ja, professionele leiding. De mensen weten gewoon niet wat te doen. <laughs> Weet je, de, de, dat is altijd de taal uh, wat, wat erop los wordt geslagen. Nou ja, en met die Airbnb en ook nog over belastingen en zo, uh, die dan... Uh, He, het wordt wel bewoond, maar er staat niemand op ingeschreven en dat soort dingen. Ja, weet je, dat is dan het kaart, uh, dat is zeg maar gewoon de dingen omdraaien. Mensen willen gewoon vrijheid hebben om gewoon ergens te zitten en ergens te wonen en dat soort dingen. En dan mag je door dat soort regeltjes, mag je zeg maar niet gewoon zeggen van, goh, ik wil mooi. Ik wil vanaf morgen gewoon even drie dagen in Amsterdam zitten, weet je wel. Ja, en ik wil gewoon even bij een Airbnb en het prostitueur hangen. Ja. Ja. Ja. Uh, maar wat ik me nou afvraag is, wat voor soort mensen zijn dat die gewoon uh, zien dan, oh, de buurman die uh, verhuurt zijn appartementje om een beetje bij te rinnen. Laat ik er eens erg gaan melden, weet je wel. Dat vind ik zo triest ja Dat was al, al, een maar er zijn mensen die ja, heel erg in de overheid ja, gelopen. Ik, ik had ook een, een, ja. een collega inderdaad. nou uh, Johan net zei dat die mensen bestaan. En die had, uh, die had op een gegeven moment twee huizen. In Amsterdam ook. En toen besloot hij dat ene te gaan verhuren. En toen was er in, het, in diezelfde flat was er iemand die dat via Airbnb deed. En die haalde ook wel, wel 10.000 euro per maand op of zo. Ja mooi toch. En uh, ja inderdaad ik dacht gelijk zo van. Nou als jij je huis verhuurt voor, uh, voor 1500 in de maand op het appartementje. En de buurtband 10.000 voor Airbnb. Dan zou ik gelijk zeggen bedankt. Voor voor het geweldige idee, Buurman. Dat uh, ga, ja, nou, ga ik ook doen. Nee, hij ging zijn Buurman ook aangeven, inderdaad. Oh, uh, Via de VVE ging proberen een uh, ja, uh, succes te verbieden dat. Dat tijdelijk verhuurd werd via de. Ja, en ook alles ging je altijd naar de gemeente toe om een toestemming te vragen hier of oh. is daarvoor. Dus een heel goede, hele goede slaaf. Ja. ja, inderdaad. Een modelslaaf. Die heeft uh, betere burgerschapsles uh, gehad. Toch? <laughs> ja, <die is> wel <laughs> goed, door de, goed door de school klaargestoord. <laughs> ja. Goed geïndruktenerd. de slaaf. De... Ja, ja. Op de partij van de slavernij ook. Ja. De, de, de, de Nederlandse waarde van lekker je buren aangeven. Ja. Dat die moet even nog meer gedeeld worden. Even de Godwin erin te geven, dat die... Wat nou die nou? Zij is inkels. Ja, zij is inkels. Helemaal geshockeerd een brief schreef naar de vuren van Nederlanders. zijn wel heel erg. erg joden net opgepakt zijn, dan worden meteen die huizen leger over de doel. Ja, dat is Je weet dat je fout bezig met als zelfs de nazi's verontwaardigd zijn. Ja, ja. heel verontwaardigd. Nou, ik hoor. Dit is wel echt. Wat jullie met jou doen nou? Goed, ja, nee, we gaan nog even verder. Uh, Schiphol! Uh, ik weet niet hoe ik het bruggetje moet maken. De reizigers die komen aan via Schiphol. Die in die illegale hotels gewoon. Ja, ja, ja. ja. En Nederland is de eerste met uh, de schoenenscanner. Ja, daar wordt weer iets toegevoegd aan ja. het waar van, de, van de, uh, ja, wat ik dan altijd een beetje zie als uh, gastkamers in C. Zeg maar. die, die, die gewoon een scanner waar je zo'n uh, ja, zo zo glazen kooi waar je zo ingezet wordt met je arm omhoog en je schoenen uit. En uh, nou, ja, ze, ze kunnen bijna gouden tanden eruit halen. Maar uh, nou, uh, <laughs> nou hebben ze de schoenenscanner erbij gevonden. En dat is natuurlijk allemaal voor jouw gemak. Want uh, dan ja, hoef je schoenen uit te trekken. Verkocht, ja. En de, de Amerikaanse beveiliging, de, de TSA, die Travel Security, die zou ook al op Schiphol uh, alvast de Nederlandse passagiers of de passagiers gaan scannen die dan naar Amerika toe gaan. Dan worden die vast hier gescand, zeg maar. Binnenkort kunnen ze ook bij jouw thuiskamer op <tie> ja, ja, ja, ja, dat Ik ben erop op en in de Ja, Voor <tie> <tie> jouw <tie> ja. <tie> <tie> ja, <maar. tie> ja, Als je, als je de kamer uit wil, staat er gewoon een scanner. Hoe <tie> je, je er door, er de deur uitgaat, je zo'n scanner in. Je moet er toch niet aan denken dat je ongescand staat. Ja, de ja. Ik denk ook nog steeds dat het gaat gebeuren met die enkelbanden. Je ziet nou ook dat ze dan mensen die in plaats van in de gang is geven, zo'n enkelband om. Die je gewoon bijhoudt op welke locatie je zit met zijn gps erin. En, en, ja, dan mag je alleen maar thuis zijn, werken of in het winkelcentrum of zoiets. En, uh, ja, ik heb nog steeds het idee dat dat ook uh, verder gaat oprukken. zeg maar. Dat die, dat die, enkelband dan binnenkort om je hals zit of zo, zeg maar. En dat ze dan op afstand jou uit kunnen schakelen. Of een ja, of zo. Ja, een uh, motivatie kunnen toedienen. <laughs> ja, ja, dat drukt, sorry. Ja. <laughs> dat was dit, dat ik dus vandaag op de radio het, uh, opgepakt. Was die had met zijn enkelband om drie overvallen gepleegd. <laughs> zo goed werken die dingen. Ja, die ging elke keer zijn weekend verlof in die overvallen plegen. Okay. Uh -huh ja maar en hij had ook gewoon een, een vuurwapen wel in de <laughs> dat ja, ja, doet dat al snel ja mooi <laughs> <laughs> maar ik denk dat de reden is zeg maar een enkelband die enkelbander die overal pleegt dat wordt de reden om te zeggen ja kijk die enkelband weer die ja. niet goed want kijk deze manier die pleegt ja. overvallen er moet een icoonaal in die in die uh, uh, enkelband komen en ja dat gaat dan ook weer mis want het is altijd veel meer succes bij de overheid dus en dan moet hij eigenlijk om de hals komen zeg maar zo ja. gaat hij oprukken, denk ik die, ja, als je gewoon uh, direct stil kan leggen daarmee maar uh, dan, dan hebben we veilig van overvallers <lacht> ja, behalve van de <alle> belastingdienst <lacht> daarvoor krijg je uiteindelijk allemaal zelfs hun dingen natuurlijk hey, goed, dan gaan we nog even verder, vorige week hadden we al een berichtje over dat er uh, een zwarte lijst was van uh, verboden dieren en, uh, ja, heb je nu een berichtje, dat gaat een beetje in deze lijn verder, er zou ook nog namelijk een handleiding moeten komen hoe je met de legale huisdieren om mag gaan ja, als dit ook een opslap is hè, want uh, de, we hebben ook wel wel berichten van, van mensen die zeggen van uh, je moet niet zo'n kinder kunnen nemen misschien <lacht> is dit daar een opstap voor ja, maar dat is het, we worden het vrijgelaten door de overheid. En niet de overheid de implementatie van de houderij laat laten aan de sec over. En dan wordt iemand beproefd van David van Gerp van de Stichting AAP. Hier het heeft te maken met die witte lijst. Je dus hebt nou een witte lijst en een zwarte lijst. Het is <laughs> heel, zwart. eh, rassistisch. de witte staan de negers en op de witte staan de blanken. Dat ja, is, ja, is je hebt geen bruine hebt gehouden. Nou, wel, hij Siberische ja. wolf. Ja, okay. en het gaat om de verzorging van een of een her. Ja, ah. <laughs> uh, okay, nee, dit, dit, dit, dit was kan het. kangoe. Kan kan ja, ja, ja. Siraf. <laughs> ja. ja. dus jou, jouw jouw kangoe moet heel uh, snel, snel de deur ja, Het is inderdaad volgens mij een beetje een opzetje. Bijvoorbeeld, dat in Zwitserland staat het bijvoorbeeld in de wedstrijd dat bepaalde dieren in koppeltjes gehouden moeten worden zoals parkieten, zo zijn we in Nederland nog niet maar daar gaat het wel naartoe 20 oh, jaar geleden kon ons niet voorstellen, voorzellig hebben we een derde wetgeving hier ook over 20 jaar, of misschien nog wel eerder Jij. Dus, uh, ja, dan krijg je straks, uh, ik denk altijd dat dieren, de manier waarop dieren behandeld worden, is een, is een, uh, inderdaad een opzetje zoals mensen behandeld worden. En ik weet, ik kan me nog herinneren dat die koeien, die, die stonden al vroeger gewoon onbezorgd in de wei en die kregen toen opeens een enorme gele jetzer door hun oor heen. Dus dacht, dan konden ze met een camera vanaf afstand ze, uh, gemonitord worden, zeg maar. ja, Koeien zijn natuurlijk bij uitstek melkdieren. En uh, ik denk altijd dat ja, als je heel breed gedrag ziet ten opzichte van dieren, dan worden mensen ook heel slecht behandeld door een overheid. En ik denk dat, dat het, uh, ja, het behandelen van vee, is een hele goede voorportaal van over hoe, uh, ja, hoe, hoe onderdanen behandeld gaan worden. Belastingvee. En het zou nog kunnen gebeuren dat wij ook mensen ook in koppeltjes gehouden moeten worden. <laughs> maar dat, uh, ja, jij plant je niet hard genoeg voor. Als de bevolkings uh, die geboorte aantallen verder naar beneden gaan, dat er dan wordt gezegd, hop, ja, jij weet jij, koppeltje. Partnernivellering. Ja, dat ja. Dat vind ik wel raar. Ik bedoel, de, de, de manier hoe ze met, uh, inderdaad met, met koeien omgaan... dat is, uh, is uh, ja, kan je wel een beetje beestachtig noemen. Er zijn, als je op internet kijkt... Zijn er zijn hele chockerende uh, filmpjes over. En ja, dan maakt ze zich wel druk over... hoe uh, het met huisdieren omgaan wordt. Is... Ja, dat is wel een beetje hypocriet. Ja, een beetje aan, krom ja. eigenlijk. Ja, uh, ja, maar ja, is... ik vind het sowieso uh, raar... dat je natuurlijk allerlei dieren mag je gewoon uh, afmaken en opvreten. Maar als jij je eigen hond een schop geeft... Dan uh, komt de politie uh, op je af. Terwijl ik denk van ja, of, of je mag een dier opeten en het is je eigendom en dan mag je ermee doen wat je wil. Hè. Dat is hoe ik daar, de, de, naar kijk. Of een dier heeft rechten, maar dan mag je ze ook niet opeten lijkt mij. En dan veehouder. Maar je mag je hond misschien ook wel opeten dan of zo. Volgens mij mag dat niet hoor. <laughs> nee, dan niet, nee nee nee. Dus in China wel, maar... Uh... Maar, maar er valt altijd wel te regelen als dus je het natuurlijk echt graag wil, maar... Of het maar, maar wat ja. hier ook bij staat. Uh, we zijn blij dat een heel aantal dieren niet geschikt is bijvoorbeeld om als huisdier te houden. Dat het verboden is. Maar voor de dieren die nog steeds gehouden mogen worden verandert er eigenlijk maar weinig. Dus ze kijken alweer naar de volgende. Net zoals bij die, bij die anti rookreclame Dat ze gewoon altijd één succesje. Ja, we gaan ons zelf niet opheffen nu het bereikt is. Nee, we gaan aangemoedigd als wij zijn nog weer verder doortrekken. Daar. En dan is het nu uh, dus de, door de grote variëteit aan aanbieders waaronder een hoop via het internet leent de sector zich niet voor zelfregulering. Dat wordt zelfregulering. Dat, dat is ook altijd zo'n tenenkrommend iets hè? Dat is altijd van oh, zelfregulering werkt niet. Ha, Wie had het ook gedacht dat dat wel zou werken? Want de sukkels zijn het ja, altijd, de libertariërs en ja. zo. We moeten de overheid erbij halen. Dat is, uh, die gaat het uh, weleens goed regelen. Hmm. Als ik kijkt, dan meestal bij die zelfregulering, als het dan misgaat, dus samen steken. Dan gaat er bij eentje mis, weet je wel? Maar die, die duizend anderen gaat het niet mis. Nou, ja, dan, dan hebben ze. Gaan ze stoppen. echt een groot glas op die ene, weet dan je wel? om de hond te slaan <laughs> dan, hè? Het ja. Ja, ja, ja, ja. is een ouderwetse gedachte, staat hier ook, dat de overheid van, uh, om te denken dat de sector. Dat dat voorlichten wel zelf op zich kan nemen. Dus het is ook het idee van, uh, ja, het is ouderwets om dat lokaal te laten. En het uh, is modern om het door een centraal bureau te laten regelen in Moskou. maar Dat is ongeveer ja. uh, de trend, zeg maar. En, uh, de... Als het dan nog misgaat, dan ligt het ook weer aan... Uh... Dan ligt het dan niet aan dat politiebureau. Nee, nee dan, uh, dan is er nog te veel zelfregulering in de sector. Want dat, uh, nu is het eigenlijk al aangegeven, van de helft is goed geregeld, maar de andere helft moet nog komen. Dus het is altijd, is er iets waar, wat nog moet komen, waar het tot afgeschoven kan worden. Hmm. En ze gaan natuurlijk ook een anonieme, of een meldpunt oprichten. Ja. En ik denk dat daar ook klinke boetes voor kunnen worden opgelegd. Sancties. Geen... Aanmoedigingen bedoel je? Ah ja, ja sorry. Sure. Ja, en je kunt uh, dan ook nog uh, mensen waar uh, totaal niks mee aan de hand is, die kunnen ook nog verklikken. klikken. Ja? Nou. ja, ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, de bedoeling is goed, alleen de uitwerking is weer zeer kut. Dus, uh... Ja, dat vraagt me ook wel af of doen het goed is. Ja, natuurlijk, uh, ze willen dat het uh, dat het liefst zijn voor de beestjes. Ja, naja, dat willen ze niet Maar Ik weet zeker dat het overheid niks uitmaakt of jij lief bent voor de beestjes. Want ze ja, hebben... Nee, ik hebben het op Stichting Aap en zo. Ze hebben F-16 uh, oh, ja. die schapen schapenkudders uh, bombarderen. in. Uh, bedoel op Stichting Laarland. Aap en uh, die andere... Ja, maar zelfs daar geloof ik niet van. Dat wordt ook wel de milieugroepen, zeg maar, die dan lobbyen bij de overheid. Nou ja, die, die milieugroepen die geven om het milieu. Want ze staan altijd bij Shelter, of zo, maar nooit bij het Pentagon. En dus ze geven niet echt om het milieu. Ze geven uh, ja. om meer, ze willen uh, meer macht bij de overheid te hebben. Dat is wat. Ja, en laten zien hoe goed ze zijn. Hoe, uh, ja, virtue signaling. Uh, ja, ja we daarom geven Ja, Ja, ik nou ja, bedoel, uh, in ieder geval, wat ik, ik wilde zeggen is vanaf de. Uh, Nee, laat ik zo zeggen. Het is meestal zo dat als het goed gaat met de mensen, weet je wel, bedoel, ze zitten er goed bij, ze mogen 100% van hun loon houden in plaats van 50%, dan gaat het meestal wel wat beter voor hun dier. Wow. dat is wel zo. Ja, sowieso een maatschappij waarin, de, waarin alle relaties vrijwillig zijn en geweld niet helemaal in wordt geprezen. Daar zal ook, ja, zullen ja. ook dieren beter behandeld worden, ja. hebben ook echt hele rijke mensen die dan... Uh, ja, die, die hebben een hondenkapper en een hondenpsychiater. <laughs> Inderdaad. <laughs> een datingsite voor honden en... Het uh, <laughs> laat wel zien dat mensen helemaal helemaal <laughs> gek zijn, gewoon. Er zijn zelfs in een modeontwerpersronde, dus, uh, ja, mode showsronde die Louis die ging gibber de Amerikaanse familie. en dat was het hele gezin aan de antidepressiva. Behalve één dochter, maar inclusief de hond. Arme hond. Ja, dat is dolgelukkig met die pillen. Ik dacht dat je er gewoon afbouwt met die pillen en dan wordt het de hel. Afkeerverschijnselen. Nee, goed, dan gaan we even naar het Griekse drama. Ja, nieuwe Griekse dame, eigenlijk een opvolger voor de Oedipus. Weer een Grieks draaien, Ja, wel, uh... ja dat, al die geldschieters zijn, uh, zijn niet meer op één lijn. En dat is al een tijdje zo. Ja. Het uh, IMF uh, die zegt dat in een uitgelekte rapport zegt uh, IMF dat, uh, dat het uh, onhoud explosief is, de Griekse schaalschuld. De Grieken hebben een explosieve schuld. En die zou ja. oplopen tot 265 binnenlands product in 2060. Ja, en wat dan de om is, hè, volgens de IMF, want dat vind ik dan, want dat eigenlijk zeggen ze, ja, het wordt de schuld, daar kunnen ze niet meer terugbetalen. Dus, want hoe gaan we het oplossen? Ze moeten maar een deel kwijtgescholden krijgen. van dan, ja. ja, dus dat is eigenlijk, uh, wat je dat, dat er gebeurt, namelijk dat de mensen hun geld niet terugkrijgen, of de organisatie die dat hebben uitgeleend. Dat ga je dan inzetten als oplossing uh, voor dit probleem. Dus ja. maar het al gewoon zeggen van, nou nee, krijg krijgen het niet terug. Maar het is gewoon een kwestie van tijd voordat dit weer... Uh, uh, voordat het die uit de hand loopt. Ja, het is natuurlijk ook uh, het, waar het hele probleem waar ze mee zitten is dat als je dat, als je zegt, nou, ah, oké, okay, Griekenland is een kleine economie, uh, laat mijn euro wel een hit, en de, de Westerse banken die er allemaal in hebben belegd en die Jankees Jagers die ons geld er allemaal in hebben gezet, die zijn het uh, En dat zijn ze eigenlijk al nu, maar formeel ja. ja, nog niet. Maar zijn de spaartegoeden op de Nederlandse banken. en uh, Duitse banken, zo die zijn dan weinig waard. Maar het gevaar is denk ik waar ze heel erg mee zitten, is dat daar een signaal, als je maar too big, too veel schulden je wel kwijt, kost. dan krijg je natuurlijk dat Italië next, Spanje next, dan uh, is wel het einde van de euro en het wel aan. Ja. Dat uh, daarom de IMF zal het verder is, maar ik denk dat ja, de Europese partijen wel, ja, als we dat, als we die kanten wil iedereen kwijtschelding en uh, of ze gaan net zoveel zorgen dat ze het gegarandeerd kwijtschelding krijgen. Uh, wat ja. ik ook las, ander gerelateerd artikel is um, dat er dus uh, weer in waren in uh, Athene omdat ze hadden om uh, iets te op in dit geval van het ofzo, of in ieder geval iets in de uh, zorgator. Dus als je maar het kleinste beetje probeert te bezuinigen, of, of uh, zelfs het niet probeert te tegenhouden, dan uh, gaan ze de straat op en uh, uh, die premier had al beloofd niet te bezuinigen bepaalde dingen bezuinigen, waarbij bezuinigd dan in veel gevallen niet echt bezuinigd maar belastingverhoging ja. en, uh, zeg maar, hij heeft maar een derde doorgevoerd en, en, en uh, hij wordt nogal weer uitgekotst en hij gaat de verkiezingen verliezen als hij het hele pakket had doorgevoerd wat uh, dergelijke dan wilde maar ja, het is gewoon een, uh, het, dat komt gewoon niet meer goed. dat lijkt me duidelijk en dat ziet iedereen ook wel alleen uh, ja, dat wordt niet hardop uitgesproken en daar wordt ook niet naar gehandeld nee. niemand wil het denken Nee, en het is, het is inderdaad dat hele woord austerity, of uh, ja, we hebben dat in het Nederlands vertalen, zuinig, zuinigheid. Dat is ook zo'n dubbel woord inderdaad, want het is niet zo dat die overheid, die al meer dan 50% van de uh, is in Griekenland, uh, dat die dan beknot wordt of zo. Nee, het is belastingverhoging inderdaad. Het is gewoon... Uh, de inkomsten verhogen van de overheid. de austerity. Ja, dus uh, in plaats van dat ze, minder, gaan ze meer belasting hebben... ja, dat is niet wat ik vraag. Nee. Uh, en soms uh, noemen ze dat dan austerity. Dat is dan inderdaad zo'n vage term, zo'n containerbegrip... Wat, ze dan, uh, wat mensen denken dan aan bezuinigingen... maar wat ze eigenlijk... Ja, in eigen belasting verhogen. Inuit uh, belasting verschillende dingen. En dan zeggen ze ook nog van... ja, we hebben austerity geprobeerd... Uh, dat je moet investeren in de economie. Oftewel, we gebruiken mensen... helemaal de tyfus te belasten... en uh, ho, gaat het niet goed met de economie. Dus daarvan moeten we doen... Dus dus de staatsschuld nog maar weer verder verhogen. Maar het de derde alternatief van daadwerkelijk bezuinigen... dat komt vol. En dat zou natuurlijk wel werken. Maar dat wil, uh, dat wil men niet. Ja, ik ken een Griek die in Nederland woont... en die, uh, die was ook wel, oh, anarchist... en die, uh, ja, het was zo'n linkse anarchist zei... maar ja, redelijk wel door... Uh, voor ik in de steel zat, want... Hij had dan, zijn moeder heeft dan een huisje in Beland. En is hij dan ook voor een gedeelte eigenaar. De belastingen, onroerend goedbelastingen zijn zo hoog opgevoerd daar nou. Niet meer dekt. Dus er, hij moet daar gewoon ook een keer geld bij leggen om de belasting te kunnen betalen. Hm. Uh, ja, hij zei ook van, dat nou, moeder een ding, dan gooi ik het dan verkoop mogelijk. Want ja, als je het toch maar alleen maar met verlies kan verhuren, uh, waarvoor zou je het dan aanhouden? Maar wie ga je het dan verkopen? Ja, precies. Er is natuurlijk niemand die het wil kopen, het verlies op gaat leiden. Dus de waarde daarvan is ook uh, wel knudden. Uh, het is alleen de waarde wordt het beter. wordt. Maar het is natuurlijk logisch dat als je economisch dan nooit herstel komt. Wie, wie gaat zich nou inspannen om überhaupt te bouwen als... Uh, ja, als, als je met zo'n eindprijs komt, dat je de belasting zo hoog is dat je geen, dat je huur het niet uh, trekt. Ik Ga binnenkort op vakantie naar Griekenland. Weet <laughs> ik zat, we aan te krijgen naar die prijzen maar Het is, uh, waren bijna gewoon Nederlandse prijzen. Echt omhoog gekomen, ja. Waren, ja. Dus, de de btw is ook heel erg hoog, daar dacht ik. Ja. Maar we blijven nog heel even in de EU. Uh, Twins had al een beetje een aanzetje gemaakt naar de EU. Uh, plan vanuit Brussel. En, uh, dit wordt de oplossing jongens. Een eten. Of, in dit valt trouwens weer. Een paar omhoog uh, die rechterhand en uh, heil naar de vlag. Uh. Dat is altijd het, het verhaal zeg, met die bankiers. Als het dan heel misgaat. Dan zeggen ze altijd. Uh, uh, er moet gezworen worden. Dus dat kan wel altijd met een non-oplossing. Ze dus gaan nooit het geweldmonopolie. Weghalen, de eetsfeer. En eigenlijk kan je bijna zeker zijn dat als je bij iemand naar een bedrijf toe gaat, naar een instelling, je hebt daar iets nodig, je hoeft je geen zorgen te maken, want ik heb een eet dan weet je gegarandeerd dat het goed is. Die eet is er niet voor niks gekomen. Dan moeten we dus proberen als je belast gaat doen, dat ze dan zeggen van ja, we komen weet je Ik kan wel eens ook een eten als we. Als ik nou een eet als is, is dat ook goed. Ik denk dat dat mis is, want die Tusk die dan. Dat zei je. Ongezien zei aantal bedreigingen van buitenaf komen die op de EU. Dus het is natuurlijk niet van binnenaf. Al. Nee, nee. nee. Maar het nee. is, is, wat is het? Brexit. Het is, en nee, het is de islamisten. Ja, dat en, dat en Trump, Trump. Ja, Trump. Dat Tusco die dat zei. Okay. Dat was Trump en, en Poetin. Dat was het al het gevaar. En nou gaat, gaat er wat aan door een verklaring te ondersteunen. En dan denk je eerst van dat de lidstaten trouwens weer aan de EU. Maar dan gaat toch uiteindelijk wordt het dan de volgende zin. De leiders moeten trouwens weer aan het Europese project. En de plannen voor de komende. Dus het is een soort dus, meerjarenplan in de Unie. Ja. Het is een ambitieuze visie over hoe we de eenheid en politiek consolid bereiken. Maar ja, die, dat, die ambitieuze visie. Dat uh, ooit wou de EU ook de meest als economie ter wereld worden 2010 of zo en het heel stil en eh uh, ja, heb wel wat hoor. gehoord. Oh, ook gek. <laughs> en dat is ook al. Rutte de opmerking, dat is ook wel apart. Rutte ging akkoord met het opstellen van deze eten omdat hij wil niet dat uh, dat de EU naar het recht zit nog verder uiteenvalt. De handtekening in sessie gaat dat stellen. Dat is niet ja. in ons belang. Toch heeft hij zijn bedenkingen bij een sterker eurobond. Je moet natuurlijk ook wel euroceptici uh, naar de kaars veden. Ja. Stop met het dromen, bij zijn collega's op. Soms denk ik dat net zo goed tegen de maan kan, <laughs> maar, maar ja, dat hebben reden. de kiezers, de kiezers hebben dat al lang. De, met die referenda bijvoorbeeld. Want ook die dat ze soms net zo goed tegen de maan. Want dan uh, luistert hij ook niet naar. Ja. ja, dezelfde situatie ten opzichte van Brussel. Als als wij ja, wordt de oud naar hem geluisterd, zeg maar. Ja. Nee, nee, Krijgen we altijd te horen dat het belangrijk is als stem hebben dat we meedoen hè? dan hebben we een stem. Maar Rutte omschrijft die als, ik kan net zo goed tegen de maan blaffen Dat is zijn, uh, zijn invloed hm. ja, Wat ik ook wel op is dat, er binnen de EU bestaan verschillende stromingen. Landen als de willen Europese samenwerking verstevigen, Terwijl vooral in Oost-Europa met sepsis wordt de toenemende macht van Brussel. Maar dat landen als samenwerking willen verstevigen, dat komt alleen omdat ze zeggen, nou, maar als je de dingen ligt, zij eruit waarschijnlijk, net zoals uh, Renzi en Holland en uh, ja. al, al die gasten die je uh, al, uh, net zo, zo, al die, die worden er allemaal uitgegooid, zeg maar. Dus de, straks kan je zeggen, Merkel wil ook de Europese samenwerking verstevigen. Het is dus alleen omdat zij er nog zit, omdat er nog dingen geweest zijn daar. voor zij zo uh, ja, de, de leidingen. Beide waren wel dat ze verliest stond, je. Ja. Ik denk persoonlijk als straks in Frankrijk uh, Le Pen wint, wat er best wel zou kunnen, dan is het echt al de oefening voor de, van in ieder geval voor de euro, maar misschien ook wel voor de EU. Ja, maar dan voelen, voelen mensen het ook veel meer gelegitimeerd om. Ja. Uh, want want die, waar dat op hangt in Duitsland... dat ze dit mm. nog allemaal trekken, deze vernederingen... dat gevoel vanuit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik denk, als, uh, als het is van... Uh, nou ja, als de Fransen nou zelf de hoop hebben opgegeven... dan kunnen wij het ook wel loslaten. Ik bedoel, de Duitsers zijn er toch al ingegooid met... Uh, van nou, jullie krijgen de hereniging, maar... Ja. Dan moet je wel aan de euro doen. Uh, en uh, verder uit de Europese En dan uh, geven wij het uit het schotgevoel. En de uh, Franse uh, die hangt aan de Duitse reddingsboei. Eigenlijk is iedereen het zat. Dus uh, ja, ik denk dat als die Duitse dan uh, inderdaad op pen stemt. dan denk ik dat die Russen, of die Duitsers ook zeggen van. Uh, nou, bekijken. Maar Europa heeft die politici zoveel te bieden. Ik bedoel, het mooi afvoerputje, afvoerputje voor. Uh, ja, uh, <laughs> je weet wel, uitgegranseerde <laughs> politici. Ben je in je eigen land uitgekotst, kun je nog altijd een EU maar zelfs de... regeert noemen ze dat, toch? Ja, ja, ja, daarna is er ook nog een carrière voor je. EU-politici loopt massaal over naar uh, lobbybedrijven. Ja, ja. Nou, ik denk dat de... ook in de VS is het een draaideurbeleid. Je gaat gewoon je beloning binnenhalen bij een lobbybedrijf. Ik denk dat het dankelijke is van hoe lang die acht wordt macht te hebben. En als het natuurlijk gaat de... vallen, dan gaat het net zoals met de Clinton Foundation. Dan uh, lobbyisten gelijk al hun portemonnee natuurlijk. Daar lobbyen ze niet voor. Nee, dat, dat is niet hoe <laughs> dus blijkbaar Nee, het was niet echt liefdadigheid. echte liefde. Het ging wel omdat ze nog uh, net en dat, uh, dat ze de wetten erin daarin... kwamen. Ja. Uh, wat ze dan de, banen, de banencarousel noemen, met bijvoorbeeld gigant, gigant Google. Een dus, uh, ja. revolving door. Uh, ja. Ja, dus er is een heleboel politie die gaan nog bij Google werken. Om er natuurlijk enorme boetes op te leggen aan Google om de geld bij Google te halen of wat. Dus ja. dan zie je dat, uh, dat Google gaat dat bestrijden door gewoon uh, een hele berg lobby lobbyisten aan te nemen. Ja, maar dat is natuurlijk veel goedkoper. Als nee? je uh, 100 uh, lobbyisten aanneemt, uh, je bent daar uh, misschien uh, 500 euro per lobbyist kwijt en uh, alles kost bij elkaar, ja, dan ben je alsnog goedkoper uit dan zo'n miljardenboete. Ja, ja en, maar je nee, zal toch dit miljarden geld nodig hebben, dus die, die, zal dat dan wel, die gaat dan iets aanboeten en dat zie je ook. Maar ja, ook... dat ze dan halveren of zo, weet je wel. Of dat ze minder doen en, dan uh, ze daar eindelijk uh, dat ja. ze, ze naar een ander bedrijf toe gaan beboeten. Want dat, dat zie je ook bij die... Als je zo'n... Ik ja, hoor niet zien nou, heel veel van die techbedrijven... Mijn mevrouw ook, die hebben het hoofdkantoor verplaatst... naar uh, een laag belastinggebied. Uh, maar dan blijft de achterblijvende concurrent... en je zag dat bij uh, McDonald's en de Burger King gaat naar uh, Canada toe, geloof ik... dan blijft de, de, de achterblijvers, die krijgen assingdruk op hun oren. En minder... Ja, en dus, die, uh, er zit een hele scheve, uh, ja, als Google dit, zeg maar, die boetes, ja, dan krijgen we eindelijk, uh, Yahoo of zo, of, uh, je Facebook of zo, of, uh, hm. ja, ik bedoel, Facebook zijn ze ook al mee bezig, nou, met Duitsland, die zei al 500.000 euro per nepnieuwsbericht. Hm. Dus het is natuurlijk heerlijk, en uh, in Frankrijk gaan we plan beginnen om uh, nepnieuws te bestrijden, nou, uh, flinke boetes erop en klaar, is Kees. Daar luidt je dus. Ja. Ja. Deze staat twee hier in één klap natuurlijk even. Dingen om uh, allerlei dingen te doen... ...en, uh, en uh, anders kan je nog cashen. Dus, uh, ja. ja, je beïnvloedt en, de, en van de slaven... ...en, en je kan daar geld uit halen. Ja. Ja. Ja. Wat dat betreft is het ook al raar dat ze dan denken... van uh, ...de overheid heeft natuurlijk op een gegeven moment een belang bij... ...om um, um, uh, dat dat goud gaat in die financiële uh, crisis en zo... ...dat dan uh, die bedrijven die krijgen mega boetes ...en uh, maar ja, dat betekent alleen maar dat, uh, dat de overheid daar miljarden aan verdient... En als ze het weer doen, dat ze de overheid weer moeten binnenhaalt. Dus ja, hoe is ja. dat precies... Uh... Ja, en dan gaan ze ook mensen om, moeten allemaal uitkering hebben, zeg maar. Dat is altijd ook weer... Ja. Ja, je ziet al hier, dan dat is er zo'n een, een of ander club weer... die komt uit het, uh, het nieuws te zetten, zetten. Transparency International... En die bepleiten strengere regels in Brussel. En de parlementariërs zouden niet meer zomaar mogen overstappen naar het bedrijfsleven, zoals oud-commissaris tijdens hun afkoelperiode niet meer als lobbyist aan de slag mogen voor eu is. Maar die afkoelperiode, dat was ook makkelijk, dat om te voorkomen dat ze dan naar het bedrijfsleven toe gingen, dat ze dan uh, gewoon hun salaris doorbetaald kregen. <laughs> en, da ja. en dan gingen ze alsnog naar het bedrijfsleven, ja, inderdaad. He. Is dat uh, ja. die miljardenboete naar Grosse uh, niet gewoon een signaal van, hey? Jullie moeten meer facturen voor lobbyisten hebben. Dat kan ook. Nog een keer beboeten. Ja, ja. dan kunnen al die eu figuren stikken kunnen dan doorstromen naar Google. Apple hebben ze natuurlijk ook voor 14,5 miljard genaaid. Het kan verschillende effecten hebben. Het kan zijn van, hey, schuiven ons eens wat van jullie geld toe. Het kan ook zijn dat ze gewoon het geld nodig hebben. Het kan ook zijn van, ja, we willen de nieuwsstroom beïnvloeden. Van officiaal van zetten, neem ze wat lobbyisten of sturen ze wat lobbyisten naartoe, oh, ja. En uh, je krijgt natuurlijk, ik hoorde nou dat Volkswagen, die hebben 20 miljard neergeteld in de Mikael als voor die Schumelsoftware. software. En uh, nou begreep ik dat die een fabriek gaan openen of in Rusland. Oh. Ik, denk dat, ik denk dat die ook hun. gaan hun, uh, ja, uh, spreiden zijn over verschillende jurisdieken. Die, denk, die zullen vast denken, van, uh, dit, dit kan gewoon helemaal uit de hand lopen en je kan er toch niks tegen betalen wat ze willen hebben. Hmm. Dus uh, ja misschien is het wel handig om ook uh, bij een te hebben staan of zo. Of uh, ja, een beetje verspreid over de aarde. Je eventueel nog afscheid kan nemen van een bepaald gebied. Ja, en als je eenmaal zit, dan kan je ze dreigen. Ergens met boetes dan kan je ook zeggen, hey, luister, we hebben ja. nu vijf vestigingen. Hier, uh, als jullie uh, dit doorzetten, gaan we weg. Maar als je enige vestiging hebt, dan kan je niet zeggen van we gaan verhuizen, want dan... Je, dan moet je dat allemaal nog opzetten. Dus dat is een relatie dan. Ja, inderdaad. Nou, met zo'n 20 miljard boete kan je zeggen: van oké, okay, wie heeft die boete? Amerikaanse over. Wat hebben we daar voor fabrieken zitten? Drie fabrieken. Oh, die, uh, die gaan dan dicht. We uh, gaan het reglement aangeven, uh, natuurlijk. Ja, uh, dan, uh, dan gaan we die verplaatsen naar, naar uh, ik, Rusland toe ofzo. En daar al wat op staan, dan is dat ja, geloofwaardig. Ja. ja. ja. Maar hebben we hebben nog een Europees berichtje: Europees parlement weigert controle van bureaukosten. Ja. Ja, dat uh, moet natuurlijk niet gecontroleerd worden wat ze allemaal aan uh, het geven, balpennen. Daar zou niet of het zou gaan, hè? Of het bureau <laughs> veel uit uh, Ikea komt of uh, ergens anders vandaan. Het zijn uh, balpennen, nietjes en paperclips. Voor bij 4320 euro in handen. <laughs> <laughs> maar ze zijn dan gouden balpennen zo, gouden paperclips. <laughs> ja. Kost twee die dan even uh, een pijp zetten terwijl ze achter het bureau zitten te werken. Je hebt er geen bonnetjes op te sturen of niks, ja? Over Europa en cocaïne natuurlijk, hè? Ja, daar is dus geen rol over, dus dat krijg je nooit te zien. Maar waar dat mis naartoe gaat? Ja, dat Maar dat is volgens mij ook het hele de bedoeling, hè? Dat is gewoon uh, een soort verkapte uh, bonusje op, op je salaris. Ja. Want dat krijgen dus krijg je dan 8000 euro een normale vergoeding en dan 4000 euro kostenvergoeding. en dan nog een aantal andere vergoedingen, 300 euro per dag als we komen vergaderen. En, uh, en uh, dan heb je toch ook uh, je hebt dat filmpje gehad uh, op Dumpert, netto is die Daniel van der nog wat? Van de stoep? Dat ze, ze daarin gaan, dat hij heeft geen rondleiden als je, je ze allemaal aan het eind van de dag komen... ...en ze binnen snapt, ja. want dan krijg je niet ja. 300 euro. <laughs> ja. En dat zal ze helemaal niks hebben gedaan. En ze hebben, ja, hebben de, koffer de, al bij zijn stappen al eigenlijk. Ja, precies. Dan gaan ze meteen weer door. Hm. Ja, dat, en moet je dat wel kan, zeggen je, van... kan je nog andere? Nee, gaat niet van. Ik kan natuurlijk ook zeggen van, nou ja, eigenlijk gaat er niks aan verloren. Het is niet zo dat als ze haar gezeten hadden, dat de wereld er beter had uitgezien. Sterker nog, waarschijnlijk had hij er slechter ja. uitgezien. Dus, maar, ja, maar ja, met, dus, met die 4000 euro uh, gaat er natuurlijk gewoon veel verloren. Ja, dus, ja, dat is, uh, ja. ja Het probleem is niet zozeer in. dat ze niet komen, maar <laughs> dat ze nog geld krijgen. Dus, ja. Dat willen we wel graag terug hebben. Nee, we staan hier uh, in de paper. Je krijgt dat geld niet op, schampartedieu. Ja, wat ik een beetje jammer vind is dat mensen dit soort dingen lezen en dan alleen maar denken van, de EU is slecht, en dat ze niet begrijpen dat dat niet het fundamentele probleem is, uh, namelijk dat je gewoon een machtspositie hebt en dat je daar dan misbruik van gaat maken. En of dat nou in Den Haag is of in Brussel in de gemeente of waar dan ook, dat dat altijd zou zo blijven gaan. Maar nu heel makkelijk uh, zeggen van, oké, okay, daar gaat het fout, dan is wel alleen maar Trullen naar uh, op landelijk niveau... dan komt het helemaal goed. Want vroeger gebeurde dat soort dingen nooit hier. <laughs> nee, maar toch zie je dat, het, dat de pers... die is royaler met dit soort dingen... naar boven laten borrelen in de EU... dan in de nationaal. En ik denk dat dat dat ze het nooit echt gewonnen hebben. Ze hebben echt zoveel macht gehad dat ze het hele onderwijs en media en zo alles onder hebben. Want dit soort, dit soort artikelen geven gewoon aan dat je artikelen over seksueel misbruik van de katholieke kerk, dat is ook niet van gisteren. Uh, maar dat komt nou naar boven zetten. Gewoon omdat ze de, kwijt denk ik voor het gedeelte. Ze zijn de macht kwijt omdat ze gewoon ja, de media en de informatie niet meer komt ervoor, hadden ze de Kansel en de Bijbel in het Latijn en het woord. En, uh, ze controleren de, het morele En wie het morele verhaal controleert, gewoon onder de media en alles. Dus het is ook misschien dat, die, dat journalisten, het feit dat die dit durven te plaatsen, geeft aan dat ze niet bang zijn voor de mensen die daar aan de macht zijn. Die kan er toch niks maken. Ja. In Nederland zijn die journalisten en die politici volgens mij allemaal een beetje buddy buddy. Dat die is met die mensen Bernard, voor, is uh... ook niet meer zo. Ook bij prinsbelechtelijke kinderen, ja. Ja, dat komt pas na het dood, komt op naar buiten, zeg maar, dat soort. Uh, nee, je zal over Nederlandse politicus, zou je nooit erbij eigenlijk, ja, heel zelden haal maar. En als je er wel in hoort, dan is dat hij het dat heeft gedaan waardoor hij denk ik dan. Nou, of het ja, is pvv Dan zit er een mes in zijn rug. <laughs> ja, of het is een pvv er, dat ze erachter komt, dat ergens een briefbus ja. heeft gepist of zo. <laughs> ja. Volgens mij, als ze erachter komen dat is gepist, uh, dat komt dat niet in de krant hoor. Ja, misschien de Telegraaf. Ja, het is een redelijk percentage van PvdA. Uh, dat er weer een de uitzending over gehad. Dat, dat het ons opviel dat als er in PvdA iemand uh, iets verkeerd deed. was, dat die, uh, die dakloze krantenraaier, uh, ja, zeg maar. Heel erg, zeg. <laughs> of de, de, de polyclubraaier heb je ook nog gehad. En, en, uh, een hele waslijst van schandalen bij de PvdA. En dat, ja, dan deed men een heel moeilijk over iedereen erover. Maar bij de VVD heb je ook net zoveel schandalen. Ja, wie... En die mensen blijven gewoon zitten. Ik geloof alleen die. Uh, die van Rij, weet je wel? Die, ja, maar die maakte die het geloof ik heel erg bont. Jos. <laughs> Jos van Rij, ja. Maar dan voor de rest kunnen we van blijven zitten. Die had zelfs de ondernemer <laughs> de VVD. <laughs> Zo'n zo wethouder die ondernemer in elkaar had geslagen. Kon gewoon blijven zitten. Ja. Want de VVD'ers komen er gewoon bij. je dat die ex-politieagent of niet? Dat, nee, nee, nee. Ja, ik weet het niet. Dat was een wethouder die dat ondernemer Ja, hij was dronken ja. geloof ik of zo. Ja. Maar is het echt bij de VVD? Dan kan je echt alles maken. En dan kom je er redelijk makkelijk mee weg. Mm -hmm. nou, het, is een, het is ook een teken van macht, denk ik. Dat je zin krijgt van ja, deze mensen die, die kunnen gewoon even s ochtends binnenkomen. Een en handtekeningen uh, en 300 euro van mij opstrijken eigenlijk. Mm -hmm. Zonder dat ik daar wat tegen kan doen. Dat geeft ook aan dat dat soort mensen macht hebben, zeg maar. Want uh, leuk. En en, dat dat ik van, wat ga je doen dan? Ja, wat ga je dan doen inderdaad. Want ja. ik heb ooit zo, die, er is een video van dat Europarlement. Dan zie je dat ze daar staan te wachten en dan gaan ze iedereen filmen. En sommigen die rennen dan met schaam naar de lift. Oh, ja, ze worden agressief ook, Ja, ja, ja. inderdaad. En ja, dat posten toen bij Mollinger in de forum van, uh, ja, dit this is part of the abuse. Dus dit is, ja, dit is het is gewoon onderdeel van het misbruik eigenlijk. Ja, toen dachten we, ja, dat is ook een manier om hieronder naar te kijken, ja. Dat, uh, het, het is hun macht. Uh, zij kunnen ja. het gewoon maken. Dat, denk je ook dat ze dat expres dan of zo? Van, uh, een ja, beetje, dat uh... Ik geloof niet dat wij werken allemaal volgens mij op instinct. Het is ja. expres. Dat hengelen. Nou, ja, ze hebben gewoon een gevoel voor hoe je, hoe je macht haalt en hoe je... Ja, Je moet natuurlijk wel geld hebben, maar ik denk dat ze eigenlijk voornamelijk geld nodig hebben op ze zijn waar ze onvoldoende macht over hebben. Want dat geld gaan ze dan gebruiken en dat, dat kunnen ze niet over, zeg maar. Ze kunnen niet gewoon lopen en naar een stereo naar buiten slepen. Nee, maar je ja. als, je acht, als je acht daar krijgt per maand, dan kun je ook gewoon prima van leven. En er een vergoeding bij krijgt waar je geen bonnetjes voor leveren... nou dan kun je echt uh, ja. prima van leven. Maar dan ga je dan ook die 300 euro per dag nog ophalen, terwijl je misschien <laughs> ja. ook, een... ik zeg er van, nou, ik doe dat juist niet. En dan ga ik roepen van, kijk eens hoe goed ik ben, want ik pak die 300 euro niet. En dan kan ik ja. meer scoren en meer macht vergaren. Lig je daaruit bij je compagnen natuurlijk, die ah, je verhalen ja, ja. hebben. En ik ja. denk dat dat erger is dan, die, die maakt geen bal uit eigenlijk. Nee, maar dat doe. Nee. Maar die, ja. die maag gewoon meer, maar dan uh, omdat ik je, je uitgepest. Ja, je moet er netwerkjes bouwen en, en dan is is denk ik, heel belangrijk dat jij... Uh, ja. Als je van dat geld uh, twee adjudanten aanneemt. Of wachten of zo. Die heet het om je heen. Dat straalt macht uit. Want dan like, willen mensen jou dood hebben. Nou, ja. Dat is belangrijk. Ja, ja. Dan ben je belangrijk. En dat, dan, dat trekt vanzelf. Ja. Mensen aan die, die, uh, die, die, die heel sneus voor macht hebben. Dan dat ruur. Daar moet ik me mee alignen. Ja. Nou ja. Wat doen we eraan niks. Uh, ja. Een Precies. beetje over zeik de pot. Hè? <laughs> ja. In het de... analyseren tot je er manier van. Ja. En, en dokter. Ja. doe nog eventjes Trump en dan uh, houden we. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee van vanavond, maar laten we deze nog even doen dan? Ja, dan heb ik nog heel even een cursus, uh, even, even klaarmaken voor een cursus bij uh, de Mises En dan haak ik uh, voor de cursus ik af denk ik hoor. Oké, oh, oké, okay, okay, nou goed. Um, ja, Trump week drie. De politie mag uh, gewoon gaan graaien, stelen, Jatte. Hoe heet dat ook weer in het Engels? Seizure, at asset, uh, Nee, no, forfeiture. Ja. ja, waar het dus om gaat is dat als jij ergens, nou ja, je hoeft er niet eens officieel van verdacht te worden, maar stel je voor uh, de politie die beschuldigt jou van dat jij, uh, dan kunnen ze je auto in uh, meenemen, soms ook je huis en andere spullen, en vorig, volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor, misschien zelfs in Amerika, meer uh, gestolen forfeiture dan ja. via gewoon private diefstal inbraak. Ja. Ja. ja, en dus dat het, nou, gaat het echt om een enorme ja, en in ieder geval, ja, nou, het wordt toch iets en zo, maar het is ook, dan kan iemand die ging de andere stoppen, want die had die ergens op marktplaats gezien, zo, nou, we gingen met 8000 euro de grens over, ja, hij wordt rauw, 8000, 8000 dollar, dat is uh, waarschijnlijk drugsgeld, wop, je ingeleverd. Hè. Als ja. ze ervoor denken dat dat misschien drugsgeld is, dan is het al uh, afgelopen. Ja, en ervoor bewezen te worden. Je hoeft ook niet zelfs zelf aangeklaagd te worden. Dus het is ook niet eens nodig dat ze jou ergens van officieel beschuldigen. Nee. En uh, ja, je kan het ook niet zomaar terugkrijgen. Dan moet je er allerlei dingen voor doen. En wat um, ook uh, gebeurt is dat ze die uh, ruiken. Of, of ze veilen het. En dan gebruiken ze het voor de politie, zeg maar, voor het bedet. Ja. Ze gebruiken gewoon die uh, spullen zelf. Dus als jij dan bijvoorbeeld in een mooie dikke auto rondrijdt... En, uh, jij kan niet aantonen waar die vandaan komt. Dan pikken ze gewoon die auto in. En dan gaan ze daar rondrijden. Dan is het gewoon een politieauto. En soms, uh, sommige van die departementen die zijn ook echt van afhankelijk. Die krijgen dan natuurlijk steeds minder geld. Uh, naarmate ze meer spullen stelen, uh, gewoon direct, krijgen ze het budget van de federale overheid. En die worden daarvan afhankelijk. En uh, het is natuurlijk ook nog zo dat het dan, ja, ga jij een moord oplossen, wat alleen maar geld kost. Ga jij even een paar van die dieletjes van dozen stelen. En uh, wat geld oplevert, ja. Yes, dus ja, die kunnen ja. ook gewoon hardwerkende ondernemers ja, zijn. Geld bij, ja, contact ja. Dus er zijn die dus zoveel. Die zijn ook gewoon hardwerkende Ja, wow. okay, wow. ik bedoel, je, je hebt gewoon een, je hier, hard gewoon hard een bouwbedrijf. Oh, ik, je hebt gewoon een bouwbedrijf en bent loodgieter of wat dan ook. Je hebt goed geboerd en je rijdt lekker in je ben ik veel je chevrolet rond en uh, de politie zegt hé, hey, jij drugsdealer ik pak je chevrolet nee, af ja. aantonen ik heb een bedrijf en de van dus dat moeilijker ja de een... politie schijt aan ik bedoel, uh, nee het. die zegt hey jij bent een drugsdealer, wij gedenken jou je bent een drugsdealer, ja, oh, drug pak gewoon je chevrolet af nee, maar bij iemand ja. die een daadwerkelijk een wit inkomen heeft dat is moeilijker omdat die kan aantonen van het komt daar vandaan nou ja er was dus een advocaat eh, die daar wat eh, zei, van zei, zei de, de, de, als je echt een dealer en dat is echt zwak geld dan ben je helemaal een makkelijk doelwit, omdat je dan helemaal niks aan kan aantonen. Dus dat ben je een makkelijker, zo bedoel ik het eigenlijk, makkelijker op zwart werk, als je een nanny bent daar, of je werkt een tuinman, of... er zijn zaken bekend waarbij gewoon, wat gewoon hier in inslag was, en gewoon niet even droog. Ja, waar ze niet inderdaad natuurlijk bij zitten, dat is het, jij kan aantonen. dan is zelfs als je het niet bij laat zitten, want daar gaat het hele verhaal over. Het is een advocaat die wat van zei. Trump zei dus, fuck you. Ja, niet letterlijk, maar het zou misschien wel letterlijk kunnen zijn, maar... Welcome ja, het is ook zo, heb ik wel eens begrepen dat als ze bijvoorbeeld, ehm, um, het is een drugdealer en heeft een hark gekocht voor een, een drugstuitje bij een tuincentrum. Dan is dat tuincentrum, dat is medeplichtig aan de drugshandel. En dan kunnen ze dus, uh, bij de tuincentrum ook van alles in beslag gaan nemen. Langs dat die, uh, verhuur gewoon geen flauw, ja, waar hij mee bezig was of dat, ja, hij heeft gewoon een hark en niemand verkocht hè. Maar moet je voor de grap, uh, het is eigenlijk een andere situatie, en een andere... Een ander, deel van de wereld. Maar moet je voor de grap dit artikel vergelijken met het vorige? Dus jij moet aan kunnen tonen waar jouw eigen, waar jij in hebt gekocht met je eigen geld, waar dat van komt. Maar ondertussen, die politici in de EU, die geven geld uit wat ze van ons hebben afgenomen. En dan, moeten hoezo die overal bolletjes van gaan bewaren. Ja, <tiedacht> ja inderdaad, <joh. tiedacht> de, de dus ja. De dubbele standaard is echt scheef. Ja en dit soort dingen zijn trouwens in Nederland ook al uh, ingevoerd hier in Rotterdam, ja. maar heb ik het gelezen dat er iemand met 5000 uh, euro geloof ik was het, contant rondreed en dan word je gewoon dan is het van, ja, waar komt er geld vandaan en als je dat niet goed verhaal hebt, neemt ze het gewoon maar terugkrijgen, maar dan moet je het dus gewoon aantonen Zoals ze Nederlanders terugkrijgen. dat Nederland en... terugkrijg, al helemaal dat is, zo. is het verdwenen. Ja, dat kan ja, uh, ik, het. ik lees die dingen bijna wekelijks, uh, zie ik ze wel eens bij komen. Hoor. De politie uh, in de trein bij het controleren van identiteitsbewijzen een rugzak aantrof met 100.000 euro erin. <laughs> ja, je, je bent het gewoon kwijt. Weet je wel? Mm. Of mensen uh, bij controle op de weg, hè, die hebben veel geld in de auto liggen. Nou, dat is, ja, dat zorg... is ook weer gerelateerd aan de War on cash trouwens, maar misschien kunnen we daar een andere keer wel uitgebreid over. Ja, maar er zijn mensen die dus met veel cash rondreizen, bijvoorbeeld veel ja. ja, die gaan gewoon, daar wordt alles nog contant betaald. Dat is gewoon een traditie daar, ik weet niet waarom. Maar, uh, mm. ja. ja, dat, dat wil dat de overheid niet, Daar is te weinig controle op. Ja. Nee, maar goed, dat dus Trump deel 3. Hij had gewoon een dikke vette like aan die politieagenten die lopen te En uh, ja, goed, ja. Het zijn gewoon bijzondere tijden wat dat betreft. Ja, Peter zij inderdaad ook, hè, om die discussies te volgen en dat soort dingen. En dan zei ik van, het gaat ook wat dat betreft ook vaak nergens over. Van, uh, Trump die bombardeert dan een land. En dan zeggen mensen, ja, maar Obama... En dan heeft ook gebombardeerd, hè? of uh, Obama heeft ook uh, een moslimban uh, ingevoerd. En vaak is de helft er maar van waar en zo. En, uh, maar dan volg ik zo zijn, zijn uh, wat hij zo zegt en wat hij dan zo doet van die uh, comedy shows. En dan is het echt inderdaad gewoon een fucking narcist. En. en en dat niet alleen, hij heeft gewoon echt de trekken van een Afrikaanse dictator. En, um, en, ja, en dat dan zeg maar in, in de land van, um, nou ja, van, van het zogenaamde vrijheid. Um, ja, die, die natuurlijk na nou 9-11 al een bepaalde koers in had gezet. Hè, met de Patriot Act en weet ik veel wat. En um, NSE en... Uh, er was al niks meer van over. Dit. Maar ja, dat hele verhaal van het vrije land, ook zelfs op de gewone indexen, zeg maar, die altijd achterlopen. net De vrijheidsindexen, daar zijn ze al heel end gezakt. Ja. En, nou, en, en dat, dat is net zoiets als rating agencies. Die doen het echt pas op het allerlaatste moment. Dus ja, wat dat ja. betreft. En in de, en in de jaren, uh, eind jaren tachtig, zeg maar. Uh, had nog Als kind hadden we dan van die spookverhalen over de Sovjet-Unie, dat je altijd afgeluisterd kon worden en dat soort dingen, weet je ja. wel? En, ja, ja, ja, ja. en dat is nu gewoon gewoon goed. En, en ja, en dan heb je dan zo'n Trump, die dan op een rare manier uh, dan president wordt, uh, zeg maar. Uh, het, het is gewoon raar. En uh, Wat raar nou omdat hij gewoon niet uh, gelikt wordt, uh, hij wordt gewoon niet uh, nou ja, geliked. De ene helft vindt hem niet leuk en de andere helft wel. Ik bedoel, ja, daar komt nee, maar op. zelfs niet in een republikeinse partij, zeg maar. Ja, Establishment vindt hem niet leuk, ja. maar die lopen nu afschoten om te zagen om aan. Ja, dus, nou, maar ja, dat is, die blijft niet zo, diep zat hij, hij is iemand wel die helemaal niet uit het lobbyistencircuit komt, net zoals Pim Fortuyn een beetje. Hij is, niet, hij is niet voorgekozen. En dat, dat, daarom heeft de stemmer hem denk ik uh, omhoog gelanceerd. Gewoon om eens te, te kijken hoe dat gaat. En dat, ja. je, je ziet dat iedereen hem haat eigenlijk. En Ik moet zeggen dat, dat vind ik wel leuk aan hem. En ik vind dat, dat getweet, dat vind ik ook best lachen, dat hij dat, uh, hij, dat hij die media passeert. Want ik denk, ik vind ook dat die media hem schandalen behandelen. Ik denk dat heel veel van het ideeën van, ja, het is een narcist en het is een, uh, een dictator, een Afrikaanse dictator, dat, dat moet je ook rekening mee houden dat dat kan komen, doordat dat beeld al je ingegoten is, zeg maar. Je ziet gewoon wat je verteld bent dat je moet zien. Je herkent het eigenlijk al. Want je bent er al voorbereid. maar... Uh, ja, ik denk inderdaad dat er niet veel verschil zit met, met uh, andere presidenten. Het is, uh, en ik, denk, ik vind ook wel dat dat uitmaakt. Hoor. Tenminste, voor, voor als mensen nou opeens gaan demonstreren die bij Obama niet demonstreren... Ja, dan, dan stel ik wel een paar vragen van... Hé, uh, hey, uh, uh, hoe, hoe dat zo... Uh, want dat gaat ze kennelijk niet om, om tegen de oorlog te zijn of zo. En dat gaat ze niet om... Uh, ...minderheden te beschermen. of Daar gaat het ze allemaal niet om. Want dat, dat deden ze niet nooit toen bij de vorige president. Ja, maar toch is er een bepaalde verschil. Dat als uh, Obama bijvoorbeeld met zijn charme... Uh, uh, uh, uh, ...de fascistische staat uh, <laughs> bombardeert... ...en de fascistische staat uh, uh, verder uitdiept... Hè? En een uh, Trump die gewoon echt een asshole is. Oh, maar dat vind ik dus een stuk beter, zeg maar. Ik, ja, ik heb het zelf niet zo dat ik, uh, ik zo'n asshole gevoel bij me heb. Behalve dan dat het gewoon een politicus is die slechte dingen doet. Maar uh, ik denk dat een char charmante president veel gevaarlijker is. Omdat mensen daar veel meer van slikken. En ja. Ja, van hem zullen ze, merk je gewoon dat ze veel minder, mensen veel minder slikken. En dat is alleen maar een hele goede zaak ja maar goed, hè, dan uh, ja, tussen dus een loverboy en een echte brute pimp. Ja, ja. Ja. maar weet je dus, uh, yeah, en dan wordt ook uh, dan in de media inderdaad de koppeling gemaakt naar Nederland. van welke kant gaan wij dan op, hè, yeah, want uh, kant? Yeah, <laughs> want uh, yeah, nou, nou dan uh, yeah, deze uitzending kan dan ook voor uh, zelfs in de klas uh, moeten dan uh, brute afspraken worden gemaakt over onze normen en waarden. Terwijl, dat zijn natuurlijk totaal geen tastbare dingen, weet je wel. Dan kun je gewoon... Hè, dat zijn van die dingen waar, waar je gewoon mensen in groepen kunt uh, uh, verdelen. En als mensen in groepen worden verdeeld... loopt het altijd uh, ja, een beetje sneu af. Hè. Laten we dat bijvoorbeeld dat nou, dat bijvoorbeeld een les zijn die we van Srebrenica hebben kunnen leren. En, dus, maar van de week ben ik dan zo'n zo proces doorgegaan. Van, uh, van nou ja, weet je. Dan komt de fascistische staat eraan. En ik ben inderdaad opge, uh, opgegroeid met het idee dat dat een slecht iets is. <lacht> ja. Maar, maar ja... Gelijkelijk, ja, als een meerderheid dat dan wil, dan, dan vind ik ook wel, dan kun je daar eh, als bepaald personen wel tegen ingaan of weet ik veel wat. Maar ja, dan word je weer verlinkt natuurlijk. Dus dan denk ik van, weet je wat? Ik accepteer gewoon de fascistische staat eh, der Nederlanden van de Verenigde Staten en ja, laten we dan inderdaad ook gewoon niet meer doen alsof. Ja, dat, het, uh, dat, uh, dat stemmen precies hetzelfde is als democratie, of dat, uh, dat uh, debatten ergens over gaan, of dat, uh, uh, of dat de grondwet ook ergens voor staat. Ja, ik bedoel, uh, ik, uh, ik wist dan al, zeg maar, uh, ik wist dan al bijvoorbeeld inderdaad dat uh, de Nederlandse grondwet, dat was meer een soort. Zo'n soort plaatje van hoe het zou kunnen staan, hij zijn. Nou, las ik dan ook dat er artikel 120 in de grondwet. Ja, is er, 120? Gaat er, zijn er zoveel artikelen in de grondwet? Klaarblijkelijk. Ja, gaat er dan echt over van uh, dat de rechter uh, mag, niet, mag niet eens aan de grondwet uh, toetsen. Waardoor, uh, waardoor in uh, bepaalde zaken, zeg maar, uh, He, als, eh, als je dus als burger met eh, onredelijke wetten eh, wordt geconfronteerd. En dit ging dan over eh, de participatiewet. Waarin eh, mensen eh, in de bijstand gedwongen worden om eh, arbeid eh, te verrichten. Dat is de ene kant. De andere kant is dat eh, werkgevers nu, eh, zeg maar, eh, voor. Op de kosten van de belastingbetaler personeel in dienst hebben. En uh, gewoon uh, nog meer banen zullen verdwijnen. Dus gesubsidieerde arbeid. En, uh, en de, maar uh, je bent dus als, uh, als uh, bijstandsgerechtigde ben verplicht. Zeg maar, om daaraan mee te doen. Dat is wat de participatiewet is. En dan... Kun je dus niet meer toetsen aan de grondwet. Want ja, dat staat in de grondwet. <laughs> dat uh, als de Tweede Kamer wetten aanneemt, dan, uh, ja, dan tellen die. Het is in de grondwet uh, geld, uh, geld, uh, geld al die simpele regeltjes, tenzij er een wetsartikel is. En ja. Kijk, en dan denk ik inderdaad ook zo van... er is ook niet heel veel nodig eh, om Nederland nog meer fascistischer te doen lijken. Ik denk al dat we al redelijk fascistisch waren. Ook als je het vergelijkt inderdaad met de verhoudingen van dertig jaar geleden. Ja, het idee ook dat je nu eh, op straat om je identificatie kan worden gevraagd. Ja, ja. Allemaal... Allemaal met argumenten, weet je wel. Terrorisme, weet ik veel wat. Camera's overal. Camera's overal, Mensen moeten worden gevolgd. Geld moet worden gevolgd. Je uh, moet worden bijgehouden wanneer je werkt. Uh, wanneer je vrije tijd hebt. Uh, allemaal, uh, allemaal voor jouw veiligheid voor jou gemak. En, en ondertussen ontstaan er dus wel allemaal mogelijkheden. Ja, laten we dat dan vergelijken met, uh, laten we zeggen, de kaartenbakken die de, uh, die de Duitsers kregen toen ze in Nederland binnenvielen. Nu, ja. nu zouden die Duitsers totaal andere middelen krijgen. Ja, maar dat is ook een goede zaak van Trump, denk ik. Dat heel veel linkse mensen die. Voorheen de, een grotere staat gewoon helemaal de hemel in prezen en die, die, die gewoon nog geen enkel probleem zagen, dat die nou opeens denken van, oh shit, er zitten ook wel nadelen aan. Uh, je hoort ja. al, al lachend zeggen van, uh, ja, opeens willen ze in Californië ook wapens dragen en weten ze dat de grondwet er is om de macht van de overheid te beperken en, uh, en dan komen ze met de constitution aandragen. Uh, ja, daar moet je in feite altijd rekening mee houden. Dat je ergste vijand dezelfde machtsmiddelen gaat krijgen die jij de hemel in hebt geprezen. En dat, dat betreft een hele goede les, denk ik. Ja, ja, ja. En, en, ja, en het is natuurlijk ook zoiets, zie ook pogingen om mensen, eh, mensen, zeg maar, om er tegenin te gaan. Maar wat er dan gebeurt, is dat ze zichzelf als leider op gaan werpen: van eh, volk, eh, achtervolg mij. Want uh, hè, dan gaan we het fascisme bestrijden. Leiderschap tegen het fascisme. En uh, nee, weet je. De enige oplossing is inderdaad uh, individuele weerbaarheid. Weerstand. Hè? En uh, ieder op zijn eigen manier. En ja, misschien af en toe inderdaad ook gewoon negeren. En, en zeker inderdaad niet uh, door de angst laten leiden. Want... Uh, Zelfs, euh, zelfs bijvoorbeeld al die euh, surveillance en dat soort dingen. Hè, dat, die monitoring. Ja, hè, dat heeft ook weer een nadeel. Namelijk dat er ook gewoon te veel data is. Hè, om, euh, om er iets van te maken. Het enige wat ze kunnen doen is af en toe gewoon euh, iemand eruit pakken. Zeg maar, weet je. Maar niet... Euh, dus... Ja, de, de paradigma... verschuift wat dat betreft... enorm. Wat, um, wat, wat, wat... 20, 30 jaar geleden... nog goed en heilig was... dat is nu niet meer zo. Um, zeker dus he, op het gebied... van privacy... en, um, en ook niet... Uh, ook niet meer op het idee van... Um, welke kwaliteiten... Uh, heeft... Uh, de hoogste politicus in dit land... Um, Mark Rutte, die mag gewoon glashart liegen. Um, wat zegt dat over um, het volk als je uh, tegen je kinderen wilt zeggen van je moet de waarheid spreken? Nee, je en, moet Noor Nederlandse normen en waarden. Dat is bijvoorbeeld ja. zeg, zeggen dat er geen cent meer naar Griekenland uh, gaat. Ja. Uh, waarna je daar weer 12 miljard belasting in kukelt. Dat, uh, dat is zeg maar Nederlandse normen en waarden die jij uh, probeert. Precies. Dus te... moet je dat hele schizofrene uitleggen. Uh, voor de een <laughs> is het dus inderdaad zo dat je niet mag liegen. En voor, voor de, de e regels. Het, ja. En voor de ander is het noodzakelijk <laughs> dat, dat je liegt. Ja. 17 miljard was het ja. ja omdat uh, omdat nou ja bij Mark Rutte is het ook zo als hij soms als hij niet zou liegen. Dan zou ik gewoon massaal de paniek uitbreken. Ja. Ja. Dus... Uh, dat is ook een ja. manier om er tegenaan te kijken. Ja. Nee, nou, dat is ook zo. Ik bedoel... Um, ja, je moet gewoon zeggen dat de economie fantastisch tevoor staat. En uh, dat uh, Nederland een fantastisch land is. Ja, en dat we uh, nauwelijks uitdagingen hebben. Het is al een... Um, het is al een echt een zwarte bot. Dat als je een land zegt... Zo van ja... De nieuwkomers, dat is een uitdaging. Weet je? Dat, dat betekent dus... dat uh, mochten wij... Uh, hè, mochten wij... mocht je al een beetje denken van... nou, we zijn klaar om het universum... Uh, uh, te ontdekken... zeg maar... en gemeenschappelijk... Uh, uh, zeg maar... nieuwe methodes met elkaar uit te ontwikkelen... zodat de samenleving nog beter wordt. Nee, nee. Eerst moet uh, Mohammed... Een taalkursus volgde, zeg maar. Nou, dan moet je dus je verwachtingen over de maatschappij behoorlijk bijstellen. Want, uh, nou ja, dat is ook, uh, een, en dat is ook even een, een shock die ik zo tien jaar heb gehad of zo. Van dat, uh, nou ja, bij mijn uh, opleiding in school en zo, leek Nederland bijna af. En... Uh, en, en, en dat blijkt dus niet zo te zijn. Het blijkt dus zo te zijn dat... ...klaarblijkelijk broeide er al heel wat. Ja, is het hele verhaal van Fukushima. Die zei het einde van de geschiedenis. En uh, toen brak er naar de pleuris uit. En dat is altijd... Uh, het geval, ook met uh, toen ze dachten dat de natuurkunde helemaal af was rond nou, 1900 of zo. Yeah. Dus, ja. Er moeten alleen nog een paar constanten op vijf decimalen achter de komma gevonden worden en dan is de natuurkunde af. Ja, en dan krijg je de hele relativiteitstheorie, kwantummechanica. Uh, ja, dus uh, <tie> uh, meestal als je dat hoort, dan moet je heel erg oppassen, dan uh, staat er iets heel groots aan het gebeuren. Ja, ja, dus uh, ja. Maar ja, en dan ook nog de shock, hè, met, uh, als je dan voor uh, mensen met, uh, uh, met een aantal mensen gaat discussiëren, die dan blijkbaar vrijheid propageren, die dan zeggen van, ja, vrijheid is een, een hek om ons heen plaatsen, zeg maar. En dan uh, anderen er buiten houden, of zo. En dat je denkt van, ja, maar dat is wel een hek. Ja, weet je, en dat je dan ook denkt van, Jezus, dit, dit, dit gaat gewoon niet werken ook, weet je. Maar daarbijkelijk is er dan wel zo'n sens van, uh, ja, dit is wel de, de, de, de, het, uh, het, het, het, het signaal wat, wat scoort. Want die mensen die gaan er vrij hard op. Van, uh, van uh, nee, dat moeten wij echt doen. En je bent een landverrader. Als je er geen hek op je land wil hebben. Um, ja dat je denkt van oké. Okay, het is misschien ook tijd uh, om wat meer te dimmen. En, um, en het gewoon te accepteren. Ook wat, um, um, ook wat zeg maar. Uh, ja het, de, de, de, het gevecht wat meer uh, laten al. Tussen de mensen waar het over gaat. Ik heb minder problemen met moslims of nieuwkomers. Eh, anderen hebben ik er blijkbaar meer problemen mee. Nou, laat ze het lekker uitzoeken. Uh, en ondertussen heb ik wel uh, lol uh, met uh, nieuwkomers. En goede gesprekken en weet ik veel wat. En, uh, en zeg maar, zijdelings, underground, dan. Uh, Kun je gewoon momenten hebben van... Dat je gewoon uh, goed ligt met mensen. Uh, zonder te veel gezeid. En misschien is dan het grootste verzet... Dat je gewoon een beetje lol hebt met elkaar. In plaats van dat je heel bang in een hokje gaat zitten... Van wat er nou weer kan gebeuren. En, uh, maar ja, dat is wel uh, waar de meerderheid uh, nu zit. Dus we zijn... Uh, met uh, de filosofie. Het denken over vrijheid. Ja zitten we wel echt in een minderheid. Ook omdat voor heel veel mensen. Is vrijheid. Maar de ene zin van. Uh, uh, doen wat je zelf wil. Zonder uh, verdere consequentie. Terwijl. Uh, uh, als iedereen doet wat hij zelf wil. Ja. Op een gegeven moment komt de ander ook in het beeld. Zeg maar. Dus eh, met andere woorden, eh, je zult in een soort eh, aftasten en onderhandeling moeten komen. Eh, misschien wat meer op individuele basis. Eh, misschien, is, eh, misschien is het ook zo dat je niet een heel land eh, aan je moet eh, binden van, eh, eh, van de universele Nederlander. Met zijn universele eh, normen en waarden. Maar, uh, weet je, dat je gewoon, wat meer zoals uh, Klaas uh, Jan Bassenaar heeft, zo van, nou, uh, hoe heet dat? Uh, die, um, uh, uh, dat je gewoon zelf mag associëren met wie je wil associëren. En de rest, uh, ja, en de, en de rest kan dan gestolen worden. En, uh, ja. Precies. Ja. ja. Dus. Nee, maar, je uh, bent nu wel aan het eind van je verhaal? Of? Eh, uh, ja, dat was, het was zo'n beetje. Uh... Ja, wat Peter was nee. Ja. Ik, uh, nee, we gaan even een eindje aanbrouwen. Ik wil nog heel even reclame maken voor, uh, een uh, cursus van het Missies Instituut. Ja, ik kreeg namelijk een mailtje van het uh, Missies Instituut Nederland. En het uh, bericht uh, luidt als volgt. Het publieke debat is doorspekt met economische vooroordelen, misvattingen, en platitudes, denk aan vragen als, wat is handel en wat is eerlijke handel? Moet geld rollen? Gaat rijkdom ten koste van de armen? Vrijhandel of terug naar de DAF? Wat is een duurzame economie en hoe komen we daar? Wordt de economie geplaagd door vraaguitval en moet de vraag naar producten gestimuleerd worden? Leidt speculatie tot prijsopdrijving? Hoe functioneert macht in de economie? Maar hoe onderscheiden we waarheid van fictie? Het Ludwig van Mises Instituut Nederland organiseert een nieuwe voorjaarscursus... ...waarin basale vragen over economische handel worden beantwoord... ...vanuit het perspectief van klassieke economen. En dan kun je bij denken aan Smit, Ricardo, Say, Bastiat... ...en ook economen uit de Oostenrijkse school, Mises en Robert en Hayek. In die bijeenkomsten gaan we in op onder meer de volgende onderwerpen. Economische waarde, handelen, produceren en handel. Het ontstaan van economische betekenis, van geld, banken en krediet. Economische conjectuur en de belangrijkste visies daarop. De rol van de diverse productiefactoren en winst in het creëren van welvaart en welzijn. De rol van politiek en bestuur in de economie. En visies van de nieuwe politieke economie van de Oostenrijkse school. Wanneer? De zaterdagen van 4 maart en 18 maart en 1 april, telkens van 10 tot 5 uur s middags, waar in restaurant en vergadercentrum 7, met een 7 uh, in het midden, in Utrecht. De cursusruimte bevindt zich op loopafstand van station Utrecht Centraal. En voor wie is dit allemaal? De Mises voorjaarscursus is voor iedereen die zich willen verdiepen, in de economische en politieke economische theorieën van de Oostenrijkse school. Enige kennis van het vak Economie is handig, maar niet noodzakelijk. Tijdens de voorjaarscursussen wordt ze dieper ingegaan op de materie dan tijdens de zomercursussen. De docenten zijn Dr. Jan Vis, Dion Reinders, Ger van Geels, de kosten voor studenten bedraagt 95 euro'tjes en voor niet-studenten 125 euro. Deze prijzen zijn inclusief lunch, koffie, thee en na afloop een borrel. Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursus een Nederlandstalige syllabus. Aanmelden kan via de website van mises.nl slash voorjaarscursus 2017. Het aantal plaatsen is besperkt, dus wees er snel bij. Ik zal de link ook nog even op de website plaatsen. En of dat nog niet genoeg is, is er op 1 maart ook nog een leuke verrassing van misjes.nl. Op woensdag 1 maart is er namelijk een bijeenkomst. Deze heet 'het gedwongen onderwijs voorbij'. Ja, op woensdag 1 maart had het Misjes Instituut Nederland een bijeenkomst in Amsterdam. Begint om half acht in café Heffer, om precies te zijn in de accijnskamer. En er zullen twee sprekers uh, een lezing geven met een aansluitend question and answer. Het gaat om professor Peter Hartkamp. Hij schreef een boek Het gedwongen onderwijs voorbij. Zijn lezing zal gaan over het onderwijs zonder dwang. De pogingen om dergelijk onderwijs van de grond te krijgen in Nederland stuit op hevig verzet van een zeer bekende organisatie. Er spreekt ook Frans Karsten. Hij is betrokken bij Free Private Cities. Hij promoot steden die privé-eigendom zijn. Het is aan de eigenaren van de stad om bewoners over te halen bij hen te komen wonen. En niet in de stad iets verderop. Hoe zal dat eruit zien? Nou, dit alles is dus op woensdag 1 maart in Café de Heffer in Amsterdam begint om half acht. De dan gaan de deur open. Acht uur dan begint het pas echt. Rond een half uur of tien zal het afgelopen zijn. Het adres is uh, Oude Burgstede nummer 7 in Amsterdam. Vlakbij het station. Centraal station. Goed, uh, ja dat was het dan voor, voor deze week. Ik wil iedereen uh, danken voor het uh, luisteren naar deze uitzending. En de deelnemers uiteraard danken voor het uh, meedoen met deze uitzending. Volgende week zijn we er uiteraard weer en ik wens iedereen nog vooral naar je een hele vrolijke en hele erg vrije week toe. To do